Ja, dames en heren, jongens en meisjes. Dit is weer een nieuwe aflevering van Vrijheid Radio. Leuk dat u luistert. We zitten hier gezellig in Café Libertaria. Met op dit moment uh, Peter, Jurjen, Ruben en uh, David. En uh, mijn naam is Johan. Ja, en uh, goed, laten we maar gewoon meteen beginnen... met het uh, met zilver, bitcoins en de staatsschuldmeter. Uh, we beginnen eventjes met de staatsschuldmeter. Ja, die staat op uh, 482 miljard in het rood. De bitcoin, die heeft uh, deze week, uh, ja, is die uh, keihard omhoog geschoten in één keer. Hij zat de hele week al rond de 5500 en nu is hij in één keer naar de 6300 omhoog geschoten. Ja, de verhalen van de Russische oligarchen, die worden nou allemaal opeens van hun kapitaal beroofd. Dat die allemaal in bitcoin zouden gaan, maar ja, dat lijkt toch, je hebt soms in een, in een beermarket waarbij de koersen dalen, soms enorme felle stijgingen, omdat uh, ja, heel veel mensen zijn short gegaan, die denken dat het wanneer je blijft gaan. En dan als het dan weer even omhoog gaat, dan raken ze in paniek en dan uh, kopen ze hun uh, cryptos terug. Dus uh, ja, ik weet niet, hij lijkt het wel. Maar het was niet echt een nieuwste nieuwsfeit of zo... wat er nou heel direct aan te linken is. Nee, nou, het is toch ongeveer duizend... bijna duizend euro mogen geschoten, ja. Ja, was heel veel... een heel korte tijd ook, ja. Ik zag het totaal in de hele cryptomarkt... Eh, dus ook alle altcoins erbij... Eh, ongeveer op dat moment... ongeveer 50 miljard eh, erbij gekomen is... aan volume. Op, eh, van, van 250 miljard naar eh, 300 miljard. Ja, wat niet hoeft te betekenen... dat er 50 miljard ingegooid is aan geld. Hè? Want je kan op heel weinig transacties kan het uh, heel hard omhoog gaan. omdat er, ja, als er niemand wil verkopen, dan komt er een hogere prijs en dan wil nog niemand verkopen en weer een hogere prijs en dan hoef je maar één klein transactietje te doen. En dan is de hele markt uh, is omhoog gegaan, dus uh, die hogere prijs geldt ook voor al die munten die niet verhandeld zijn. Ik zag wel dat op het moment dat de bitcoin uh, in één keer omhoog uh, schoot, bijvoorbeeld Verge, waar ik nog wat van heb, die uh, daalde in één keer uh, heel kort en steeg ook weer meteen. En ook andere coins die, uh, die hadden op dat moment een uh, kleine verzakking. Het kon ook zijn dat een heleboel mensen tegelijkertijd short gingen. Ja, het was een groen over de hele linie, ja. Nou. Ja, ja ga even naar de altcoins. Dat is inderdaad uh, ja, graas gewijde, na, na een groot bloedbad. Het ging van uh, rood uh, vorige week naar groen uh, deze week. Ja, bij altcoins gaat het dan ook altijd gelijk heel hard. De, de, die coins bij die dan 100% in een week doen, of uh, 30% is allemaal niks. Zelfs, uh, ja, EOS deed 30% in een 24 uur maar ja, de verliezen zijn er ook naar als het naar beneden gaat. Goed, ja. Um, goud? Uh, goud is 1337. 1338. Oh, uh. En olie is 67,10. Ja, dan hebben we nog de marijuana index uh, Oh, joh, die heeft een, uh, <laughs> een klein dolletje gehad uh, in het midden van de week. En uh, hij is nu weer lekker omhoog uh, aan het krabbelen naar de 234 uh, punten. Ja, dat is een klein dipje in het midden van de week. Goed, joh. Nou ja, dan gaan we naar uh, de nieuwsberichten. Uh, we hebben er heel wat... We beginnen gewoon even met de oks van Novip. Uh, dat stuurde iemand naar ons. ons ja, iemand uh, stuurde dat naar ons toe. Ja, kennelijk met het doel of we dat even willen behandelen. Er is een petitie van uh, Oxfam Novip. Ik zie, volgens mij is dit een Bengaalse vrouw, of in ieder geval uit uh, India, ja. <lacht> die streken. Met een blauwe envelop van de Nederlandse Belastingdienst. Ja, wij belasten nu ook met een stip op hun voorhoofd. Ja, uh, volgens mij is die stip, dat geeft aan dat iemand al belast is. Er staat stopbelasting hocus pocus. Maar zo grappig, want die enveloppen zijn toch, uh, zijn ze toch mee gestopt? Ik, uh, steeds blauwe envelop, maar ik had wel gehoord dat ze ermee uh, zouden, ze dachten dat het dat er negatieve reacties kwamen door de blauwe kleur. Ze wilden wat aan de blauwe kleur gaan doen, geloof ik. Oh, ze moeten rood worden. <laughs> ja, ja. Dat is eigenlijk heel erg veranderen. Uh, maar goed, stopbelasting, hocus pocus. Ja, Oxfam Nobit uh... ja, no zit al een hele tijd op die, uh, de tour dat ze zich sterk maken tegen belastingontwijking door multinationals, de Panama Papers en dat soort dingen. Want ze hebben het idee dat de overheid gewoon gratis geld laat liggen. En dat, uh, ja, dat uh, kost niks om die bedrijven te belasten. Dat gaat toch alleen maar van de sigaren en de dikke winsten van de miljonairs af. En het, ze kunnen er zoveel goede dingen van doen van dat geld bij Oxfam, Oxfam Novib. Dus uh, nou ja, dit is een organisatie die al heel fout bezig is. Uh, ook, met, ook op andere gebieden dan hebben ze allerlei positieve rechten. Dus uh, een woning is een recht en water is een recht en al, al die dingen zijn een recht. En, en het nooit hebben over dat dat dan ook iemand zijn plicht is en dat... Dat met geweld uh, moeten gaan afdwingen. Uh, ja, het is uh, een hele foute organisatie. En dan willen ze dus dat je een petitie, petitie tekent. Met z'n allen. Met z'n allen, nou allen hard roepen dat het uh, fout is dat bedrijven zo weinig maar op belasting proberen te betalen. En dat is ook altijd raar. Want ja, en willen ze dan wel dat er veel belasting betaald wordt aan Trump bijvoorbeeld? Want <laughs> ik heb het idee dat Oxfam Novum daar niet een daar hele grote fan van is. Maar. Dat, uh, dat, kennelijk willen ze ook voor hun grootste tegenstanders dat die toch uh, veel belasting binnenharken als ze aan de macht zijn. Waarschijnlijk krijgen zij daar, ze hebben natuurlijk een heleboel lobbyisten, hebben ze lopen, dus ze zullen toch wel hun deel krijgen. Wie er ook aan de macht is. Het is toch vooral voor, uh, voor het organiseren van het seksfeest op bijvoorbeeld IT? <lacht> mm -hmm. ja. nou, ik heb wel eens met ze gecorrespondeerd ge met Oxfam. En uh, ja, als je dan uh, erop wijst, van ja, maar met belastinggeld worden bommen gegooid in Irak. En uh, zijn jullie daarvoor? Nee, nee, nee, dat, dat, dat, dat bedoelen we niet, zeggen ze dan, weet je wel. <lacht> en, uh, er werd ook gezegd. Dus wij, zijn, wij willen alleen de wederopbouw betalen. Ja, ja, ja. En ik zeg aan die uitsen, die dat een school, ik ken een schoonmaker die werkt 70 uur in de week omdat hij zoveel belasting moet betalen en uh, weet je wel, uh, ja, nee, nee, nee moeten het ze alleen de allerrijkste, zeggen ze dan weet je wel oh. <laughs> <Echt>. <laughs> ja, ja en ze zeiden er ook bij dat ze uh, maar voor een klein deel van belastinggeld afhankelijk waren dus natuurlijk uh, dus wil ze wel meer belastinggeld hebben denk ik ja, het is natuurlijk zo ze denken, er kennelijk goed mee te kunnen scoren bij het, uh, ja. bijna op het uh, bij het publiek Zo'n petitie en ze dus, denken dat het heel populair klinkt, omdat mensen toch het gevoel hebben dat het uh, hun allemaal niks gaat kosten en alleen maar dingen oplevert. Wat er ook uit hun argumenten naar voren kwam, is van ja, maar de schoonmaker betaalt zoveel belasting omdat de rijken ontwijken. Ja, ja. ja de, de constant pie fallacy: dat, dat, uh, uh. dat uh, de overheid altijd een vast bedrag aan belasting nodig heeft en dat als het niet van A vandaan komt, dat het dan van B vandaan komt. Uh -uh dat dat aan het bedrag niet te tornen valt. Dat moet gewoon elk jaar weer omhoog. Ja. Maar goed, wat gaan we met de petitie doen? Uh... <laughs> Wat we met elke petitie doen. Aan <laughs> ons voorbij laten gaan. <laughs> Hard om lachen. Dus is een papiertje voor slaven. Nee, laat het gewoon lekker aan ons voorbij gaan. En uh, goed, ja. Um, dan gaan we naar het volgende bericht gewoon. Yo, ik zie hier uh, ja, bizarre situaties in de UK. Inderdaad. Ze zien namelijk dat er in Londen steeds meer mensen zijn die... Uh, ...slachtoffer worden van geweld met uh, messen. Oké. Okay. En daardoor hebben ze nu... Uh, ...heeft de Home Secretary... ...ik geloof dat de Nederlands de... ...ja, minister van Binnenlandse Zaken of zo... ...die heeft nu een plan bedacht. Dat heet de Serious Violence Strategy... Het is om uh, grote messen te verbannen. Hoe groot? Uh, hebben we het over samurai zwaard ja. of over een, uh, weet veel, keukenmes, uh, vleesmes? Dat is niet heel specifiek. Ze hebben wel bijvoorbeeld gezegd dat je opvouwbare messen niet mag hebben, zoals vlindermessen of um, stiletto's mag ook alweer niet. Hier wordt zelfs dit artikel genoemd uh, zombie knives, wat dat ook mogen zijn. Ja, een gemiddelde, gemiddelde kok die loopt met een heel set uh, naar zijn werk, hoor. Uh. Ja, er zijn ook mensen in Londen die werden opgepakt omdat ze uh, gewoon gereedschappen bij zich hadden. Als een tang, een hamer en een bijtel, Weet ik het allemaal. Dat is ook allemaal gevaarlijk. Uh. Je hebt het ooit in Nederland ook gehad dat uh, werpsterren ja. werden verboden. Hè? Dat was ook zo. <laughs> want, uh, werpsterren zijn een heel ineffectief uh, moeilijk wapen. Ja, die doen dat maar, alleen in ninja films. Hè? <laughs> <laughs> ja, maar er waren een paar van die ninja films geweest. Er waren natuurlijk een paar van die scholieren die wilden. Ook een werpsterren liepen die de hoop school. Gelijk grote paniek. Het is iets als breezersex. Iedereen gelijk... <laughs> de werpsterren zijn verboden. Nou, ja, al jarenlang. Ja, volgens de wapenwetten in zijn nog steeds uh, speren en lansen verboden. Een uh, uh, kruisboog af. niet, hè? kruisboog ja, niet. Nee nee nee, nee. Nee, nee, nee, nee. En een handboog wel? Nee, dat mag ook trouwens. Mag ook. Okay. Maar met de kruisboog, een beetje goede kruisboog. Dan kan je gewoon uh, tien pijlen gewoon klaar hebben liggen. Hè? Met uh, ja, je semi-automatische kruisboog. En achter, ach, achter elkaar uh, pijlen afvuren. Sommige wet en sommige messen die mag je dan wel, wel hebben, maar mag je niet naast je bed hebben liggen, zoals uh, machetes bijvoorbeeld. Oké. Okay. <laughs> die mag je wel hebben, maar die mag niet naast je bed of mag ook niet naast de deur staan. En je mag er ook niet mee over het maartplein rennen. Oké. Okay. Dat soort dingen. <laughs> Hele specifieke dingen. Wat is dan rennen? Hè? Mag je wel snel wandelen ermee? Ja, in Nederland is het nog allemaal toegestaan. Daar heb ook geen vergunning voor nodig. Maar in Engeland is het dus blijkbaar uh, wel. In Engeland is het zo, daar hebben ze ooit vuurwapens verboden. En dat wordt nou aangehaald ook als groot voorbeeld van, kijk eens, het aantal vuurwapenmoorden is gedaald. Gun control werkt en uh, mensen wapens afnemen. Maar er is een enorme steekepidemie gekomen. Dus nu gaan ze één niveautje verder. Dan gaan ze ook alle messen verdienen, ver, ver, uh, proberen te verbieden. Ja, dan, en dan, dan denken ze dat, dat heel deze muur van ver, verboden, dat dat uiteindelijk de Brit vreedzaam maakt. Maar ja, ik zeg al dat dat maakt, maakt mensen niet vreedzaam, want dat zijn in zichzelf daden van geweld. En het, het geweld zit door de hele samenleving heen. Want uh, uh, voor je het weet heeft uh, Theresa May weer een oorlog verklaard aan de Russen of zo. En, uh, op, op kosten van de belastingbetaler met de levens van de onderdanen. Die Russen vinden het alleen maar geweldig. Hey, het hele volk stond waar dan kunnen ze zo, zonder enige moeite hier naar binnen. Ja, het is de cake walk, sowieso <laughs> de toe. maar ik bedoel, als jij je samenleving uh, als je de kinderen van jongens een voorspiegelt dat elk probleem een oplossing vereist met een wet met geweld erachter, ja, dan moet je gewoon niet vreemd opkijken dat als die, als die onderdanen opgroeien en tegen een probleem aanlopen, dat ze dan ja. geweld gaan uh, gebruiken. Ja. En ja, dan kan je vuurwapens verbieden, dan worden het messen en dan kan je messen verbieden. Hè, en op een gegeven moment gaan ze slaan ze elkaar met bodingballenersen in. Uh, yeah. Dat moet je bij de wortel aanpakken. Maar ze ja. hebben zelfs ook nu uh, boksbeugels afgeboden. Het ook in deze wit. Ja. Je hebt zo'n serie op de BBC, uh, Peaky Blinders. Die gaat over een straatbende die echt bestaan heeft. En dat was die bende had als kenmerk dat ze een, uh, uh, twee scheermesjes... die deden ze dan in een pet, uh, aan de rand van een pet. En als ze iemand als boos waren, dan pakten ze een pet... en dan sloeg ze iemand mee in het gezicht. En dan haalde je daarmee het hele gezicht open... Dus dat kan je ook nog gewoon als wapen uh, gebruiken. Gewoon twee scheermesjes in de rand van je pet. Ja, je kan nog extra dingen verzinnen. Ja, nou, misschien moet dat dan ook verboden worden dan. Scheermessen. <laughs> een pet moet verboden worden denk ik. Ja, of of uh, gewoon SchMS-petten heel specifiek verbieden. Dat zou me ook weinig verbazen. Maar het is al zo, zo dat ze wetgeving hebben, ge, uh, hebben voorgesteld... om de acid attacks tegen te gaan. De aanvallen met zuur. waarbij iemand uh, een grote bak zuur in het gezicht van iemand anders gooit. En je moet nu minimaal 18 zijn om bepaalde schoonmaakmiddelen te kopen. En als je zwavelzuur wil kopen, moet je daarvoor een speciaal pasje hebben. Dat zijn ook regels die ze hmm. hebben bedacht. En om het uh, allemaal uh, in de praktijk te brengen, hebben ze ook uh, stop en search. Hoe noem je dat in het Nederlands? Gewoon fouilleren. Dat mogen ze ook doen als ze een uh, verdenking hebben. Ja, iedereen op straat. Uh, checkpoints overal. Het wordt gewoon steeds meer, uh, het begint steeds meer op Cambodja onder Pol Pot te lijken. Wordt iemand mij uitgelegd ook dat, uh, dat als hij een st stukje liep, dat hij dan uh, allemaal slagbomen en allemaal checkpoints tegenkwam. En, ja. een voor drugs en een voor wapens. Ja. ja, in Amerika heb je dat ook heb je, de, de hoe heet je dat ook weer, de, de wapen, Nee, de grondwetvrije zone dat was al in 1953 aangenomen dat je, had je een strook van, van 20 mijl of zo, 25 mijl van de kust, of de grens, waar de overheid dan je gewoon mocht doorzoeken zonder, uh, zonder een uh, gereden verdenking. En dat is bij de grondwet verboden. Dus dan uh, hadden ze daar een grondwetvrije zone gemaakt, van 25 mijl. Maar nu is het inmiddels is dat al 100 mijl geworden. Dus je kan uh, gewoon steden als Los Angeles en Washington DC, die liggen allemaal eigenlijk al in de grondwetvrije zone, waar je gewoon allerlei checkpoints neer kan er zijn ook al in teksten, enorme grote checkpoints, waar ze dan zogenaamd vreemdelingen moeten vangen die illegaal het land binnenkomen, maar waar ze eigenlijk alleen maar mensen met een, met een beetje wiet pakken. Ja, maar dat zijn enorme checkpoints. Al. Ja, dit, dit hele checkpoint, dat uh, gedoe, dat is uh, heel vervelend. Maar, we gaan nog even verder. Ik heb hier nog een berichtje over uh, uh, mensen laag opgeleid noemen. Is dat nog wel van deze tijd? Ja, dat is wel, uh, maar ik vind het wel interessant. Er staat er: stop mensen lager opgeleid noemen, ze zijn praktisch opgeleid, wat ik op zich wel grappig vind want ja, dat wil eigenlijk zeggen dat hoogopgeleide mensen onpraktisch zijn <laughs> dan hebben ze dan een beetje van Haspel, ze, dat is niet slechter dan theoretisch opgeleid, dus je hebt een lager opgeleid en een tegenovergestelde van, het tegenovergestelde daarvan is theoretisch opgeleid ja, dat is de uitspraak van de opiniemaker en ondernemer Marjaan Zwagerman. Een bijeenkomst van ondernemers. En, uh, ja, ze viel fel uit toen iemand in de zaal... Haar vroeg wat bouwbedrijven kunnen doen... om ervoor te zorgen dat er meer lageropgenijde mensen beschikbaar komen... aangezien er een enorm tekort is aan vakmensen in de bouw. Het is eigenlijk wel vreemd inderdaad dat vakmensen in de bouw... dat die laag opgeleid worden. Ik moet, ik moet zeggen dat ik deze ondernemer eigenlijk wel gelijk moet geven daarin. Want uh, soms hoor je wel sommige academici... en dan heb ik meer eerder het idee dat die laag opgeleid zijn... Die kunnen waarschijnlijk nog niet eens hun eigen schoenveters vastknopen... dan veel van deze zogenaamde de laag opgeleide mensen... die, uh, die uh, uh, de elektriciteit kunnen aanleggen in huis bijvoorbeeld. Ja. Dus uh, ja, ik vind, het, ik vind het eigenlijk een beetje ja, op, op zijn kop. Uh. Veel, veel hoger opgeleide mensen hebben natuurlijk... ja, die zijn opgeleid in een heel klein stukje van de geschiedenis... van uh, tussen 1700 en 1824 uh, van... Uh, uh, Midden-Engeland of zo. Uh, ja, dat is dan hoog opgeleid wordt dat genoemd. Maar ja, je kan je afvragen of dat nou allemaal uh, zo bewonderenswaardig is. En, en wat ook wel interessant is, er staat hier uh, waar we vroeger vooral VMBO'ers binnenkregen. Het gaat over uh, een bedrijf uh, in de metaal. Uh, Zoeken metaalbedrijven tegenwoordig ook havisten en HBO'ers. Dat komt doordat het werk in onze branche steeds complexer wordt. Ja, dat is natuurlijk een uitleg, uitleg dat dat daardoor komt, maar je kan ook zeggen, en dat komt bij een berichtje waar we later, later nog op komen, dat het niveau van het onderwijs terugzakt. Dus deze ondernemer zegt, hey, ik heb steeds opgeleidere mensen nodig, maar het kan natuurlijk ook zijn dat het niveau steeds verder, dat hij hetzelfde niveau eist, maar dat het Niveau van de opleidingen steeds verder terugloopt. Wat de inspectie zelf eigenlijk ook toegeeft. Ja, ik kom ook wel vaak uh, mijn werkers, mensen tegen die hebben dan een of andere universitaire opleiding en ja, komen dan achter dat ze er gewoon helemaal niks mee kunnen. <lacht> en uh, ja, dan gaan ze maar in de catering werken of zo, weet je wel. Ja, je komt soms de, bij, eigenlijk kom je bij hoogopgeleide de, de domste mensen tegen, de grootste foutenmaker. Het ja. geeft ook een vals gevoel van zekerheid. Er uh, is ook zo'n boek. Geschreven over de LPCM, dus Long Term Capital Management. Dat was ooit een beleggings- en hedgefund met allemaal hoogopgeleide academische Nobelprijswinnaars erin zelfs. En mensen smeten daar bakken met geld naartoe. En die mensen vonden zichzelf ook zo ja, onfeilbaar dat ze steeds grotere risico's begonnen te nemen. En uiteindelijk heeft dat bij de hele economie onderuit gegooid. Heeft de centrale bank weer bij moeten springen en allerlei noodfondsen en uh, gewoon omdat heel veel ja, intellectuele mensen niet de grenzen van hun kennis doorhebben en dat is ook een, een heel groot gevaar eigenlijk als je kijkt naar bewegingen als fascisme en communisme, dat waren allemaal dat is allemaal begonnen als een intellectuele uh, exercitie, Marx is een typische intellectueel, dus het zijn heel vaak intellectuelen die Dankzij hun overmoed in hun denkvermogens uh, gigantische blunders begaan die een loodgieter nooit zou maken. <laughs> een loodgieter zou nooit in zijn hoofd halen om uh, Irak te gaan binnenvallen. Om daar een, een Westerse democratie van te maken of zo. Of Afghanistan. Ja, ja dat is natuurlijk uh, een heel knap punt. Als, je, als je, de, de kennis van je de grenzen van je kennis weet, en Dick Cheney en... Al die andere, uh, George W, die hebben al die grenzen niet door. En niet dat George W nou zo'n intellectueel is, maar er zit natuurlijk altijd een hele berg intellectuelen achter. Die denken dat ze met een klimaatakkoord uh, de temperatuur over 100 jaar met 0,01 graad kunnen verlagen. En Dat is natuurlijk... Het is een enorme waanzin. Of al die economen, die Nobelprijswinnaar. en die denken dat ze met een renteknop. en een geldpers. de economie kunnen sturen. en zo. Ze kunnen zorgen dat die niet uit de bocht vliegt. en uh, niet uh, crasht. Uh, dat is ook. Uh, ja, het is allemaal complete waanzin. Uh, alleen al de, een president die denkt dat hij. dat hij twintig. ...trillion dollar beter kan uitgeven... ...dan de originele eigenaars. Dat is eigenlijk een enorme hoogmoedswaanzin... ...die je alleen maar krijgt als je mensen hoog opleidt. Nou, of het idee van een aantal intellectuele Nederland... ...die we eerder hebben behandeld... ...namelijk de woonplicht... ...om de woonproblemen in Amsterdam op te lossen. Oh ja. Yeah. <laughs> mensen, mensen, mensen kunnen geen huis vinden... ...dus dwingen we mensen om te wonen in het huis... ...dan mogen ze niet meer verhuren... Ja, en ze, en ze nemen ook nooit gas terug, hè? net zoals die mensen die in Engeland dan zeggen, ja, we gaan, uh, we gaan de samenleving veiliger maken door wapens te verbieden. Ten eerste ja, heb hier nog een, plaat, een, een uh, krantenbericht staan uit de New York Times, dat in 1933 ging het over dat uh, joden verboden was vuurwapens te hebben in Duitsland. En uh, ja, dat, uh, we weten allemaal hoe dat heeft uitgepakt. Maar die mensen nemen nooit gas terug als het dan helemaal misgaat. En dan komen enorm veel messen moorden. Dan zeggen nou dan gaan we gewoon ook messen verbieden. En, die, en het is werkelijk ongelooflijk tot hoever die lui in een fout idee kunnen doorgaan. Die hoge opgeleiden ook. Centrale bankiers zie je het ook. Hè, daar hoor al verhalen. Nou, bij de volgende crash moeten we de rente desnoods naar min 5% doen. Ja, maar dan gaan alle mensen hun geld van de bank afhalen als het min 5% uh, Oplevert. nou dan gaan we cash verbieden. Dus je ziet gewoon dat ze het toegeven dat je idee fout is. Dat is vrijwel onmogelijk. Je gaat gewoon met een fout idee helemaal tot, tot de muur door. Ik moet wel zeggen dat uh, Hitler, Stalin en Mao één ding met elkaar gemeen hadden. Dat ze alle drie niet hoogopgeleid waren. Ja, maar het gaat, er, het gaat uiteindelijk niet om de poppetjes die de koppen eraf hakken. Zoals uh, Stalin. Maar wat de bodem zet, dat is uh, een intellectueel zoals Marx en Lenin eigenlijk... We ook okay. nog wel. Uh, maar die zorgen voor de intellectuele munitie dat mensen zeggen van, nou oh, ja, we moeten een centrale planner hebben die alles gaat regelen. En dan komt er uiteindelijk een hele gefrustreerde psychopaat. Gefrustreerde noodgieter, die, oh, die, die gaat het dan uitvoeren. zo. <laughs> <stel. laughs> ja, die zegt, nou die macht bevalt mij wel. En, en uh, ja die gaat dat helemaal botvieren op, uh, op de vijand. In dit geval bij Hitler een mislukte kunstschilder. Ja. Ja. Ik schoon me wel wat er binnen. Ik bedoel, Cardano, dat zit dus vol met hoogte opgeleide academici uh, die coin ja daar moet je maar oh, toch maar uh, verkoopen. <laughs> <laughs> uh, maar goed we gaan even uh, iets met cash hier kijk ik zie een portemonnee met allemaal biljetten erin uh, die komt van jou Peter uh, inflatie valt weer tegen ah. <laughs> Ja, ja, het artikel is helaas uh, achter een paywall. Maar ik, ik vond het wel apart, uh, dat, waarheen kon je er meer van lezen. Dat stond, uh, de inflatie valt weer tegen. Dan denk je, oh jee, de inflatie gaat omhoog. Nee, inflatie in Nederland is gedaald naar het laagste punt in ruim een jaar tijd. Alle maatregelen van de centrale bankiers ten spijt. Dus uh, ja, Centrale bankiers proberen wanhopig de inflatie omhoog te krijgen, maar helaas, het valt tegen, het is weer niet gelukt. <laughs> dat is uh, ook weer de hele omgekeerde wereld. Je uh, werkt in de supermarkten, uh, uh, maar weinig van. Ja, dat gaat ook allemaal. Het, het, is, het, is dan, uh, kijk, het is natuurlijk ook zo dat die overheden zelf de inflatiecijfers bepalen. En over het algemeen willen die graag lage inflatiecijfers hebben. Dus ze doen allerlei aanpassingen aan de inflatieindex. Dus dan nemen je niet steeds hetzelfde mandje boodschappen. Maar dan zeggen ze van ja, maar die, die biefstuk van nou, dat is een organisch macrobiotische biefstuk. Dus die is van hogere kwaliteit. Dus als, is die wel 5% duurder. Maar hij is 10% beter. Dus is hij eigenlijk 5% goedkoper. Dus dan eh, kunnen ze met dat soort dingen. En, en ze kunnen ook zeggen. Ja we halen de biefstuk eruit. Want mensen die nemen geen biefstuk meer. Die nemen nou kip alleen maar. Dus dan vervangen we de biefstuk door kip. En dan wordt het boodschappenmandje ook weer goedkoper. En zo kunnen ze de, de inflatie manipuleren. En dat houden ze veel laag. Dus, en, en sowieso gaat het maar uh, om hele kleine percentage. Het is niet zo... Bij, bij echte hyperinflatie kan je hebben dat het duizend procent omhoog gaat in een week, de prijs. Maar bij deflatie heb je meestal niet dat het, dat het halveert in een, in een week of zo, de prijs. Dan, uh, het is net zoals in Japan, is dus het al een hele tijd lang deflatie. En dan gaat het met een procentje per jaar minder en weer een procentje erover. En, behalve de aandelenmarkten, zeg, dat kan wel eens even hard gaan natuurlijk. En dat is ook zo, dat rekenen ze nooit mee. Ze rekenen natuurlijk de, als ze een heleboel geld drukken en dat geld verdwijnt allemaal in, in allerlei speculatieve projecten. Dan rekenen ze dat nooit mee in de prijsstijging. Dan zeggen ze van nou, bijvoorbeeld: ja, de huizenprijzen zijn we wel eens tegen. Maar die zitten niet in je, in je consumptiemandje. Want wat we erin doen, is gewoon de prijs die je aan de hypotheek kwijt bent. En omdat de rente gedaald is, is dat weer minder. Of we nemen een huurhuis. huis. Of, uh, en zo kan je daar heel erg mee spelen. Met, uh, en dat doe ik allemaal bij het uh, Centraal Bureau voor de Statistiek. Ja, het mooie vind ik wel: van het artikel kan er nog één zin zien. De inflatie in Nederland is gedaald naar het laagste punt in ruim een jaar tijd. Alle maatregelen van centrale bankiers. Ten spuit. Dat ik ook wel zo'n graag idee vind, dat mensen blijkbaar de taak hebben, of de taak hebben opgevat om inflatie te creëren. Ik, ik was daar ooit een keer bij het bezoekerscentrum van, uh, van DNB, van de Nederlandse Bank, en, uh, op een schooluitje was dat nog. En daar wordt met ons ook verteld. Deflatie is heel slecht. Want dan gaan mensen wachten totdat ze iets kopen. Omdat het later goedkoper is. Maar dat is ook weer zoiets Ja, Natuurlijk is het goed als, het, als dingen goedkoper worden. Als arme mensen geen moeite meer hebben om rond te komen aan het einde van de maand. Ik zou het heel mooi vinden. En ik kon, no ik kon nooit begrijpen waarom deflatie iets slecht zou zijn. En je zag het ook trouwens, ook al, altijd, je ziet het nu nog steeds met. Uh, computers bijvoorbeeld. Als je nu betaalt voor een uh, harde schijf van 1 terabyte, is echt helemaal niks weggeleken met uh, 10 jaar geleden of zo. Ja, en het is toch niet zo dat je eeuwig je aankopen blijft uitstellen. Want, nee. uh, ik had laatst ook een collega die had al een nieuwe computer gekocht. Ik zeg, heb je niet gewacht tot die uh nieuwe processoren zonder meltdown bug uit zijn. Ja, je kan wel eeuwig blijven wachten, zegt hij dan. Ik wil zo lang aan het wachten. Ja, het is natuurlijk zo dat je steeds iets mooier kan kopen, maar je wil niet op de laatste dag van je leven de ja. allermooiste computer kopen, want dan heb je er geen plezier meer van. Dus wat dat betreft ja, ik, ik weet nog steeds dat ik het voor de eerste keer een nieuwsbericht hoorde dat het uitgelegd dat er inflatie was in Japan en dat het, het zo slecht was, omdat mensen een uitkopen aanstelden en dan ging de economie onderuit. Het, uh, en dat klonk toen heel logisch in de oren. Van ja, ja, inderdaad. Als je het de uh, volgende dag goedkoper kan kopen, dan koop je het natuurlijk de volgende dag. Als je het de dag daarna nog goedkoper kan kopen, dan koop je het de dag daarna. Maar ja, als je het uh, over 40 jaar uh, voor de helft van de prijs kan kopen, dan wil niet zeggen dat je het over 40 jaar koopt. Dan. Maar het is ook wel al zo, als die nieuwe concessor er is dan is er ook wel weer een nieuwe aangekondigd. Nog ja. Beter ja. Is. Dan kunt ja, bez je ja. bezig blijven. Dan blijven die, ja, als je als je nu honger hebt, dan hij zegt van ja, morgen is het broodje waarschijnlijk goedkoper. goedkoper. Ja. De mensen die allemaal honger lijden omdat ze steeds hun aankoop in de supermarkt uitstellen. Molinieu zei dat wel eens. Hij ja, niemand heeft de behoefte om de rijkste man op de begraafplaats te zijn. <laughs> ja, dat is ook. Het, ja, daar werd wel eens een grapje gemaakt over, over Bitcoin hoddlers. Ja, die die zijn dan op zei ze miljonair, maar in de praktijk zijn ze, zei het paupers. Want ja, ze gaan geen nieuwe auto kopen. Want als ze het in bitcoin laten zitten, dan kunnen ze over, over een jaar een drie keer zo een betere, een goede auto kopen. En ja, ze gaan geen huis kopen, want als ze dat laten zitten, dan kunnen ze wel over een paar jaar veel mooier. En dat is natuurlijk het typische deflatiegeval. Ja, uiteindelijk heel, uh, dat je geld zo snel meer waard wordt, in, in bitcoin in dit geval, dat je, dat je gaat zeggen van nou, dan ga ik niks uitgeven, want uh, ik kan er veel mooier van leven over een tijdje. En uh, ja, bij bitcoin, je kan gezien, zeggen vanuit bitcoin was natuurlijk extreme deflatie, omdat het gewoon in een jaar, vorig jaar werd het geloof ik tien keer zoveel of twintig keer zoveel waard in een jaar, iets van naar twintigduizend dollar. En ja, dan kan je wel een jaartje wachten natuurlijk. Maar als het gewoon met, uh, met 5% per jaar gaat, dan ga je voor de meeste dingen denk ik niet wachten. Ja, er zijn ook mensen die zeggen, ja de welvaartsverdeling binnen bitcoin is extreem uh, ongelijk. Dus er zijn een mensen met een hele hoop, een heleboel mensen met heel weinig. Maar dat komt vanzelf goed, want die mensen die blijven niet op hun bitcoin zitten tot ze doodgaan. Dan denk ik op een gegeven moment van, ja nou heb ik al, dat, ja, daar wil ik toch wel iets leuks van doen. En dan gaan ze het verkopen en dan wordt het gedistribueerd. Dat gaat vanzelf. Ja, misschien wel. Want als, als je dat uh, nalaat na, aan je kinderen, betaalt ze waarschijnlijk geen erfbelasting. Is dat is ook wel mooi. Ja, als je het alleen voor de erfenis doet, dan, uh, ja, dan kan ik me er wel iets bij voor, voorstellen. Ja. Maar we gaan even naar het onderwijs toe. De inspectie ziet dat niveau onderwijs al twintig jaar terugloopt. Mm. Ja, het mooie is, in de afgelopen twintig jaar is het... Uh, aantal uh, is het bedrag dat de overheid uitgeeft aan onderwijs, uh, omdat ze dus gewoon verdubbeld. <laughs> dus ze dus geven meer geld uit en gewoon veel meer. En de prestaties gaan omlaag en omlaag en omlaag. De conclusie, hoe meer geld ze erin pompt, des te dommer ze worden? So. Uh, misschien wel. Of het heeft <laughs> helemaal niks met elkaar te maken. Dat kan ook. Ja, ja, het is natuurlijk altijd hetzelfde. Uh, het is natuurlijk wel interessant dat het niveau verder terugloopt. Uh, zo, is dat, zo is de afgelopen twee jaar het aantal kinderen dat aan het einde van de basisschool niet goed kan lezen gestegen. En ook ontwikkelt zich min, steeds minder toptalent. Ja, maar waarom zou je toptalent willen zijn als je als Ox van no toch zegt van uh, toptalent moeten we gewoon belasten? Uh, Teken de petitie, want het uh, uh, uh, heeft geen, geen nut om je nou heel erg te onderscheiden. Uh, en uh, wat, wat natuurlijk wel zo is hierbij. dat ja, het, is, het is wel echt zo dat het dan omlaag gaat de kwaliteit. Maar hier ontbreekt natuurlijk niet het altijd uh, terugkomende verhaal. Wat je bij de politie ook altijd krijgt. Ja we kunnen geen boeven vangen. Want we hebben uh, de werkdruk is toch meer uh, geld nodig. En meer mensen. En dat is hier ook. Dalen onderwijskwaliteit is te wijten aan het lerarentekort, denkt de Algemene onderwijsbond. Hmm, er moeten meer leraren Ja, Het wordt steeds groter en in inspectie signaleert zelf ook daardoor de werkdruk stijgt. Ja, het stijgende werkdruk gaat ten koste van de kwaliteit van het onderwijs. En zo krijg je altijd het, hetzelfde verhaal. Hè? Alsof mensen in het bedrijfsleven geen, uh, geen werkdruk hebben. Maar die leveren wel steeds betere chips af en steeds betere... Uh, ja, uh, uh, wat bedrijven allemaal af moeten leveren om het hoog boven water te houden uh, tegen de concurrentie. Maar ja, onderwijs is natuurlijk heel goed beschermd tegen ontslag. Uh, Kinderen zijn verplicht klant, want uh, ja, je moet, er is leerplicht, dus uh, ja, waarvoor zou je dan nog in moeten spannen? En ze, ze, noteer, ze concluderen trouwens ook dat uh, vooral academisch, er is ook een tweedeling, is ook, daar moet je ook heel erg bang voor zijn, segregatie op sociaal-economisch vlak. Kinderen van ouders met hoger opleidingsniveau komen minder in contact met leeftijdgenootjes voor wie dit niet geldt. Vooral academisch opgeleide ouders scheiden zich af. Hm. Al dus het rapport. Ja, dat moet natuurlijk iedereen doen sidderen en gelijk zijn portemonnee trekken om, uh, om geld naar richting het onder onderwijs te smijten. Oh, nee, het is verzuiling. Moet je ja. bang voor van zijn blijkbaar. Ja, nou ja, het is, het is altijd bij sommige mensen is, is het, de term ongelijkheid doet al sidderend en bevend. En uh, dan zien ze eigenlijk al, ja, krijgen ze allerlei doembeelden van. En veel libertariërs die zeggen van: Nou ja, zo'n ongelijkheid is het niet erg. Het gaat erom uh, hoe welvarend is de laagste categorie? Of uh, hoe goed zijn die af? En als hun niveau omhoog gaat, wat maakt het dan nog uit dat er een of andere gazillionair zit die, die, ja, die uh, idioot goed onderwijs voor zijn verwende zoontje kan uh, betalen? Ja, dat is, uh, daar maken veel libertariërs zich dan niet zo zorgen over. Het gaat meer over wat, uh, ja, hoe de hoe het aan de, het algemene niveau uh, omhoog gaat... en waarover eigenlijk hoe de, hoe de laagste het in absolute zin... Doen, niet in relatieve zin. Eigenlijk het maakt het er, uh, relatief ten opzichte van de allerrijkste maakt het eigenlijk helemaal niet uit. De, het voorbeeld is wel eens van zo'n elastiek genoemd. Want als je één elastiek aan de kant van, aan, uh, als je hem uitrekt zeg maar, dan, en dat zijn de allerrijkste, ja, dan worden die allerrijkste worden rijker. Maar die, dat elastiek rekt ook uit en andere stukken. Dan iedereen, wordt iedereen rijker. Dus als de hele economie groeit, ja, dan, uh, dan uh, is iedereen er goed vanaf. Maar sommige mensen die kijken alleen maar naar de... Ja, het verschil tussen rijk en armen, en als dat uh, groter wordt dan, ja, dat is dan een, ja, heel erger dan dat iedereen heel arm is, geloof ik. Een uh, gedeelde armoede is, uh, is, is oké, okay, geloof ik. Dat is het nog te prefereren boven dat er een paar rijken zijn die in een hele dure auto in je buurt rondrijden? Nee, ja, In principe heb ik ook niet echt per se een probleem met uh, ongelijkheid, zolang het maar niet op een oneerlijke manier tot stand is gekomen. Maar als je dan een burgemeester hebt die 100.000 per jaar verdient, denk ik ook van ja... Dat geld is gestolen. Maar goed, dat is ja. natuurlijk een uitzondering. Nou, of, maar dan... uh, mensen van uh, werkgeversorganisatie, de VO-raad. Ik, ik zie hier uh, een stukje van voorzitter Paul Rozemuller. Ja, <laughs> Paul Rosemüller. Oh, zakken van de Rosemuller, even een baan. Die heeft nu ook een uh, nieuw baadje gekregen. Ik zei uh, even kijken, van, die naam ken ik ergens. Want even, even googelen. Is 14 jaar Kamerlid geweest van GroenLinks. Ja, ja, ja. Zakken van de dus, ja. die kennen we. Hè? <laughs> dat is uh, links lullen, rechts zakken Precies, dus, uh, en uh, ik zou aan hem willen vragen, um, hoeveel keer uh, verdient u het salaris van een uh, gemiddelde leraar daarvoor wil we willen weten? Ah, het is natuurlijk ook zo. Ik kan zeggen, het is de uitzondering dat ongelijkheid veroorzaakt, door, uh, veroorzaakt wordt door uh, oneerlijk verkregen. Maar ik denk dat dat wel heel erg regel is. Want uh, ja, je ziet ook uh, wat er in Amerika nou gebeurd is. is de welvaartsverschillen zijn enorm toegenomen. En en er wordt wel gezegd, ja, er is, het, er is een progressief belastingstelsel waarbij de rijken meer belast worden dan de armen. Dus dan zou je zeggen dat de overheid ervoor zorgt dat het naar elkaar toe gaat. Maar het zijn natuurlijk ook de rijken die het meest profiteren van alle geldstromen die uit de overheid komen. En daardoor is het over het algemeen toch een denivelerend effect wat de overheid voor elkaar krijgt, met, ook met progressief belasten. Het, het meer belasten van de hogere inkomens. En dat zie je ook, dat, ja, dat ondanks progressieve belasting, dat je toch enorme welwaartsverschillen krijgt. En zelfs in een land als Venezuela, waar gelijkheid toch bovenaan de agenda staat, zie je dat de rijkste vrouw is, toch de dochter van Chavez. En dat komt, uh, ja, het is wel zo dat de rijken wat meer betalen dan de armen, maar ja, het gaat natuurlijk vooral niet alleen aan de betaalkant, maar ook aan de, aan de binnenloopkant. Als jij allemaal, jouw bedrijf allemaal overheidscontracten binnenhaalt, ja, dan verdien je er netto toch veel aan. Even nog een vraag. Van, we hebben de afgelopen jaren heel erg gezien dat, uh, dat diploma's heel erg devalueren, hè, omdat een, een steeds groter deel van de bevolking haalt een HBO-diploma linksom of rechtsom, waardoor er eigenlijk steeds meer aanbod uh, komt. Kunnen, kunnen we daar ook nog iets over zeggen van, uh, ja, van, van, van in welke mate of uh, dat, dat, dat die devaluatie uh, is, uh, gaande is? Laat ik het zo uh, formuleren. Ja, de inflatie van uh, hoogopgeleiden zeg maar. Ja, uh. ja, als gevolg van het makkelijker worden van de studies omdat uh, ja, uiteindelijk die hogescholen worden betaald naarmate dat ze meer mensen laten afstuderen. Dus het is ook een uh, verdienmodel. Ja, je ziet dat af en toe heel extreem. Ook in, in de VS is dat uh, heel duidelijk. Dat daar wordt heel veel met geleend geld. Er wordt een studie bekostigd. En wat je zag nadat die economische crisis er kwam. Dat mensen moeilijk aan een baan konden komen na afstuderen. En wat ze dan gingen doen. Dus van, maar ze konden heel makkelijk geld lenen. Want de rente die ging heel erg omlaag. Dus wat er heel veel gedaan werd. Was een enorme studielening opnemen. Om nog maar weer te gaan studeren. En daar... Dan stel je de werkloosheid weer even uit. En je denkt, nou, misschien verbeteren mijn kans op de arbeidsmarkt. Maar uiteindelijk heb je een nog grotere studieschuld. Maar wat er ook nog gebeurt door die enorme uh, aanwas aan studenten is dat uh, scholen en universiteiten moeten wel het niveau van het onderwijs omlaag doen om dat te kunnen absorberen. Want er komen gewoon meer uh, studenten, dus moeten ze het niveau overlagen om, om, die, om dat aan te kunnen. En dat is precies hetzelfde wat er gebeurde bij de hypotheekmarktcrisis. De rente ging omlaag, dus er kwamen heel veel leners, men, mensen kwamen er op de markt met een hele grote zak geld die ze geleend hadden. En dan moeten de banken wel hun criteria verlagen voor uh, het geven van een hypotheek om uh, um, een huis te kopen. Want ja, anders dan gaat dat geld de markt niet in wat uit de centrale bank komt. En dat is nu ook weer gebeurd. De centrale banken hebben enorm de rente verlaagd en een hele hoop geld de markt ingeduwd. En daar is, is een heleboel studieschuld van betaald. Maar er zijn dus ook een hoop mensen en dan en noodgedwongen daar achteraan verlagen. Dus de universiteiten hun criteria om dat allemaal te absorberen. En dan komen die diploma's. Die worden steeds waardelozer. En die werkgevers zullen ook merken. Dat degenen die met datzelfde diploma's. Een paar jaar geleden van de universiteit afkomen. Niet zo meer zoveel kunnen. En dat... Uh ja, dat, dat is dan heel sneu voor die mensen die dat diploma gehaald hebben en daar heel veel voor geleend hebben. Want dan hebben ze een en een hoge schuld en dan nog steeds geen baan. Ja. Dat is eigenlijk allemaal een gevolg van centrale bankpolitiek. En tegenwoordig is het zo dat je een totale schuld hebt van als student van anderhalf biljoen dollar. Dus dat is best een aardig bedrag. En als het grootste gedeelte van de mensen die terug kan betalen, dan hebben ze daar best een groot probleem bij. Ja, het wordt wel gezegd dat dat uh, samen met de autobubbel, want dat, daar is het ook gebeurd dat al dat geld is dus gebruikt om, uh, om, om de nieuwe auto's te kopen, uh, dat, dat dat de volgende huizenbubbel wordt, zeg maar. Dat, dat, dat, uh, ja, dat, daar, daar zitten al enorme um, ja, delinquencies de mensen die, die hun rente en aflossing en zo niet meer betalen. Uh, dus ja, dat zit daar dik in dat, dat, uh, dat die bubbel dezelfde manier barst als de huizenbubbel. En dan hebben een hele hoop mensen hebben een hele hoop tijd verspild. Hè? Ze hebben niet alleen schulden gemaakt en tijd verspild, maar ook ja, een stuk van hun leger, leven hebben ze weggegooid. Wat ze hadden kunnen gebruiken om, om uh, de echte kennis op te doen. In een baan bijvoorbeeld. En nu hebben ze een, uh, een diploma feministische danstherapie. Uh, ja, en een uh, dikke schuld. Uh, ga er maar aan staan. Ja, dan moeten ze omgeschold worden, <laughs> Ja, kom bij het volgende bericht. <laughs> Blijf even in het onderwijs, de omscholing. Oh, een mooi bruggetje. Ja, uh, het mooiste bruggetje van de uitzending, <laughs> denk ik joh. UFV, die vindt dat uh, bedrijfsleven die moet uh, ouderen gaan uh, omscholen. Ja, ja ik bedoel er is dat ze dat, uh, ja, zeggen dus, er uh, zijn ouderen langdurig werkeloze gehandicapten, profiteren nog te weinig van de aantrekking. En de economie, constateert de UWV in zijn jaarverslag. Het bedrijfsleven moet daarbij met bij- en omscholing iets aan veranderen. Dus eigenlijk wordt, wordt scholing wordt steeds meer een taak van het bedrijf ook. En dat zie je, zie je al vaker, dat de overheid... Ja, is een heleboel geld en dan wordt het maar niet beter. En dan moeten we meer mensen hebben, het wordt maar niet beter. En dan zeggen ze, ja, het is ook eigenlijk een taak van de hele samenleving. En dan gaan ze het werk ook nog dumpen bij het de, bij de bedrijfsleven. Bij de... Maar een vrije samenleving dat zou toch gewoon zo zijn dat scholing door het bedrijfsleven wordt gedaan? Ja, dat wel. Maar dan betaal je geen belasting bij. Nee, precies. Wordt niet voor... uh, ja, je, je, Dat is ook het hele verhaal met privéonderwijs Ja, het mm. is natuurlijk leuk dat het mogelijk is, maar je krijgt je belastinggeld niet terug wat je voor het staatsonderwijs betaalt. Mm -mm. Dus je moet de dubbel betalen. En dus, dit is voor die bedrijven die worden belast. En van Novib zit -No ze op de huid dat ze vooral geen belasting mogen ontwijken. En dan, dan denken ze, nou we krijgen tenminste goed opgeleide werknemers ervoor terug. Maar dat krijgen ze ook niet. Dat moeten ze ook nog zelf doen. Dus uh, ja, ik vind, dat, dat vind ik wel opvallend dat dat, dat uh, bij de werkgevers wordt neergaan. Maar er worden ook heel veel dingen nou, bij de werkgevers op het dak. Wat we al eerder besproken in de Vrijheid Radio overal de dat bedrijven moeten allemaal een rapport schrijven over wat ze hebben gedaan om energie te besparen. En dan krijg je een milieueffectenrapportage. En uh, waarschijnlijk moeten ze ook zeggen wat ze hebben gedaan om meer vrouwen in dienst te nemen en minderheden. En moeten het allemaal voor die rapporten overschrijven. Dat, uh, het moet natuurlijk sowieso altijd al de die enquêtes van uh, uh, ondernemers uh, handelskamer of zo invullen. Uh, dat is ook verplicht. En uh, ja, zo krijgen ze weer een uh, taak erbij. Uh. Je hebt Sowieso op ieder bedrijf heb je altijd op de afdeling zo'n juridische MIEP die daar gewoon zit, omdat de wetten ieder jaar veranderen. En ik, ik ja. was toen wel laatst in Bulgarije en daar vertelde een Klaas mij dat, ja, dat dat heb je hier in Bulgarije niet, omdat gewoon je hebt gewoon een flat tax en die blijft gewoon zo en de regels veranderen ze ook niet zo vaak. Dus uh, ja, de juridische mip op, op het bedrijf is niet eens nodig. Ja, het is hier zo ingewikkeld geworden, de belastingstelsel, dat je allemaal specialisten voor nodig hebt. En, ook, en, en zelfs dat gaat je niet, niet redden, want wij kregen dan ook allemaal zo'n cursus van data privacy, omdat er nou in de EU weer zo'n wet is doorgevoerd. Die zegt, uh, als je gehackt wordt en er worden klantengegevens uh, gestolen, dan uh, heb je niet alleen daar het nadelige effect van, maar dan komt de overheid ook nog eens een keer geld ophalen. Want ja, als jij gehackt bent, dan ben je geld uh, schuldig aan de, aan de EU natuurlijk. Dat lijkt me logisch. En, uh, ja, dan, en dat zijn de gigantische boetes: uh, per percentages van de wereldwijde omzet. Dus elke multinational die schrikt zich gelijk helemaal de Hobby Bobby. Want dat betekent dat als je in de EU ergens wordt gehackt, uh, dat, dat je dan uh, een, een, een percentage met wereldwijde omzet kwijt bent. En uh, ja, dus die gaan allemaal proberen cursussen te geven om te voorkomen dat, dat, uh, dat hun werk nemen. Maar, maar die regels zijn zo vaag dat het uh, ja, doel is gewoon die boete binnen harken. Dus eigenlijk kan je proberen tegen te verdedigen... waar het alleen maar uitstel voor de executie hier. ja We hebben superberg nog niet eens genoemd in deze uitzending. Ik, ja. Ik heb in ieder geval wat films voorbij zien komen... en dat bleek gewoon uit dat die senator... Die, die wisten vaak ook helemaal niet... die wisten gewoon helemaal niks van, van, van, van social media af... maar die moeten daar wel wetten over gaan maken, weet je wel. Ja. Ja, ja dat is wel maf inderdaad. En dan weet je waarom ze zo vaag klinken, die wetten, ja. Ja, ja dat was wel apart inderdaad... want het algemeen is het principe van wetten is van... ja de mensen zijn te dom om zichzelf te besturen. Dus ze hebben een. Een wijze heerser nodig die, die, die ze met geweld de goede richting opduwt En dan gaat het over sociale media. Dan zie je inderdaad dat die lui die dan je de goede richting op moeten porren met geweld. Dat die uh, helemaal geen verstand van hebben waar ze het over hebben. En dat wist je natuurlijk al. Want ze lezen de wetten niet eens. Er ja. zijn wetten van 2000 pagina's die een paar uur van tevoren gepubliceerd worden. Dus uh, de stemmen gewoon op zonder gelezen te hebben. Ik vond die reactie van Snowden wel leuk. <lacht> kunnen we of jullie hem gezien hebben. Nee. nou ah, Er was zo'n vrouw, ik was er geloof ik. Die dan zo zegt van: nou ja, de Amerikaanse burger die houdt er niet van om begluurd te worden. En dan zie je echt zo: ja. <laughs> Snowden die ziet dat dan en die komt bijna niet bij van het lachen. Ja, hoe ze dat kunnen zeggen af en toe? Dat verbaast je. Hoe, hoe ze dat uit hun mond kunnen krijgen? De, de grootste spionage, data, privacy, schender, die gaat al de, de, de, de hoorzittingen onderwerpen van, de, van een club waar je gewoon helemaal geen abonnement hoeft te hebben als je niet wilt. Uh, ja, ik zag ook, ik zat bij een audioboek, uh, ik luister vaak naar een dus Ik zat even te kijken wat er in de aanbieding was. Er kwam een boek voorbij van Madeleine Albright over uh, the danger of fascism, of zo so, heette dat, geloof ik. En ik denk, die Madeleine Albright, die, die heeft... Uh, ooit een keer gezegd van uh, ja, de 500.000 kinderen om het leven gekomen in Irak door onze blokkade. Ja, het was een moeilijke beslissing, maar het uh, was het wel waard. Dus die heeft gewoon 500.000 kinderen vermoord door Irak in een groot concentratiekamp te veranderen. En die zegt dat dat, dat dat een goede beslissing was. En die gaat dan een boek schrijven over de gevaren van het opkomend fascisme. Soms <laughs> zeggen uh, wat voor planeet zijn die mensen? Die hebben gewoon, hebben ze daar helemaal geen, geen zelfinzicht of zo. Ja, wat mij trouwens ook wel opviel aan het verhoor van Zuckerberg... was dat hij zelf ook ergens zei... dat het misschien wel een goed idee is als er meer regels komen. Ja, is al... dat verbaast me dan weer niet. Ja, precies. Want die kleine bedrijven zijn concurrenten die misschien opkomen... die kunnen de juridische niet betalen natuurlijk. Ja, dat ook. Maar er, zijn ook, er is ook zo'n reflex die veel mensen hebben. En ja, dat zie je ook bijvoorbeeld... Uh ja dat, dat, dat, uh, je hebt van die mensen die zichzelf uh, ja, pijnigen met uh, zich snel snijden met met scheermesjes of uh, ja, die zichzelf pijn aan doen dus, uh, ja masochisten eigenlijk en ik heb ik ooit een keer zo'n zo interview gehoord met zo iemand. En die zei: Ja, mijn ouders die maakten altijd enorme ruzie met elkaar. En de manier om ze rustig te krijgen, was op mij, om mezelf als kind dan maar te gaan uh, pijnigen. Want dan werden ze opeens allemaal heel bezorgd. En ik heb het, dan heb ik het idee dat het, datzelfde hier speelt. Dat, dat je kan maar beter jezelf voor je kop slaan en ja, ja, doe maar wat regulering. Want dan, dan, dan heb je het idee dat je het zelf nog wat in de hand hebt. Als je het over jezelf afroept. Maar ik heb een andere verklaring hiervoor. Wat ik denk is gewoon van... Ja, Zuckerberg die wordt dan omringd door allerlei uh, advocaten en juristen. Ja, die hebben natuurlijk baat bij dat er gewoon meer regels komen. Want dan hebben die juristen gewoon meer werk. Dus als uh, Zuckerberg dan toch iets moet vragen... Ja, dan is het van. Vraag om meer regels. Ja, maar het is, het is ook. Uh, psychologisch is het ook verstandig, denk ik. Tenminste, het, het is natuurlijk altijd slecht. Uh, als je om regulering vraagt door de overheid. en je weet waar het eindigt. Net een net neutrality en zo. Maar. Um, ik denk dat psychologisch is het, uh, ja, is het gewoon uitstel van executie. Uh, je, ziet, je ziet, dat op een heleboel, heleboel vlakken terugkomen dat, dat uh, organisaties of groepen die heel erg onder druk zijn zitten of in de, in de, ja, op het hakblok liggen. Dat die mensen daarvan heel snel gaan, gaan zeggen, van, nee, ja, we gaan ons zelf wel reguleren dan of we gaan wel, uh, we accepteren wel de regulering of om te voorkomen dat ze nog hardere klappen krijgen. En, voor eventuele concurrentie van uh, Facebook is het ook weer mooi want ja, dan uh, maak je de drempel wat hoger. Ja, nee, dat, dat geldt natuurlijk altijd. voor ja, ja, Facebook altijd, is het niet en... erg als er meer regulering komt. Zeker niet. Als zij er zelf om vragen. Facebook heeft natuurlijk nu wel enorm uh, gelekt. Hè. Er, er is nogal wat gelekt uh, ja. aan uh, details. Een aantal van die uh, privacyregels die zijn wereldwijd ook al doorgevoerd. Hè. De Nederlandse privacywet is bijvoorbeeld strenger geworden. Is al duidelijk uh, hoeveel geld dat uh, Facebook internationaal nu moet lappen? Mm, nee. Want, want dat wordt natuurlijk heel interessant. Facebook die gaat natuurlijk gigantisch uh, boetes krijgen, denk ik. Ja, dit, eh, volgens mij gaat ze dit bakken met geld kosten, net als met Google. Ik ook, kreeg gelijk ook al van Google, dit zijn de nieuwe gebruikersovereenkomsten. Uh, uh, en je moest gelijk allemaal. En van Microsoft kreeg ik ook al van, als je Windows 7 wil blijven gebruiken dan moet je nu tekenen deze waiver. Want, uh, en dat betekent gewoon dat zij weten ook allemaal dat ze we wel ergens uh, uh, een enorme boete krijgen. Dus dan gaan ze maar heel snel uh, al, al die juridische overeenkomsten dit, uh, laten tekenen, zodat ze, ze denken daarvan af te komen. Maar dat is ook alleen maar weer uitstel van executie. Ja, natuurlijk, het levert een hoop advocaten en een hele hoop werk op. Ja, natuurlijk, het zorgt dat uh, kleine concurrenten het moeilijker krijgen. Maar het gaat ze hoe dan ook een hele bak met geld kosten, want uh, de overheden hebben gewoon nooit genoeg geld. Dus die, uh, die gaan het uh, helemaal leegmelken. melken. Ja. En, en dan nog iets. Uh, Europa gaat er natuurlijk gigantisch van profiteren van die... Uh, ja, van al die, die Amerikaanse bedrijven. Ja, ja, maar die overheden huren die nu niet hackers in om uh, ja, schaders ja, ja. te veroorzaken. En om dan vervolgens te kunnen zeggen, nou gaan we een boete in rekening brengen. Ja, die hebben natuurlijk, bij die geheime diensten hebben die al een heleboel hackers en een heleboel toeltjes om er in te breken. Dus uh, je weet al waar de gaten zitten waarschijnlijk. Ze hebben toch zelf ooit die backdoor uh, geëist? Dat het erin kwam? Ja, ze eisten een backdoor ergens in. En dan, uh, hm. je dan uitgebuit wordt. dan, haal, dan draaien ze uh, een boete uit. Uh. Ik, weet niet hoe we, ik weet niet hoe we hier uh, beland waren. Maar, uh, ja, dat is inderdaad... Uh, <laughs> hadden we hadden het om, of, of, eigenlijk of, over... Omscholen. <laughs> Omscholing van ouderen, ja. Hm. <laughs> maar goed, ja, ik heb hier nog iets van de korpschef liggen. Korpschef um, Akarsboom. Die willen... Een Europese aanpak van drugs. Dat werkt landelijk al niet. Nou ja, dan moeten we maar de Europese gaan falen. Het is toch wel weer leuk, ja, dat... zo'n oorlog die dan door drugsgebruikers gewonnen wordt. Hè? Dus mensen die gewoon gigantisch knetterstones zijn, die winnen gewoon van de politie... Hè? Ja, maar ook deze figuur zegt dus van, uh, natuurlijk uh, is er meer geld en uh, mankracht nodig en zo. Maar, hij zegt, uh, ook uh, bedrijven moeten gaan meehelpen. Uh. Dus niet alleen de politie heeft daarin een rol, maar ook bedrijven. Uh, die zouden beter op pakketjes kunnen letten die ze bezorgen. Uh. Door die alertheid kunnen meer drugszendingen worden onderschept, zei de korpschef in zijn toespraak. En ook, Akkerboom zegt ook, samenwerking op Europees niveau hard nodig. Dat moet je dan vertalen in... Reisjes, ik wil reisjes naar Europese uh, bestemmingen en uh, hij zegt ook uh, er is geen andere optie uh, op het moment dat mensen dat zeggen weet je al dat er een andere optie is hè? want we hebben allemaal hetzelfde probleem we kunnen het niet alleen zakenbomen volgens de korpschef moeten ook drugsgebruikers een belangrijke rol spelen bij de aanpak van criminaliteit dus uh, hij, wil, hij wil niet alleen bedrijven inzetten maar ook drugsgebruikers moeten ingezet worden bij het bestrijden van drugscriminaliteit en uh, ja, hij zegt uh, uh, drugsgebruikers hebben volgens de korpschef niet in de gaten dat ze een systeem in stand houden dat wordt gekend met door het van extreem geweld, Dan zie je bij de politie alle eh, parade met allemaal extreem geweld, natuurlijk. Allemaal pistolen en de hele toestanden, eh, dus eh, en, en, en zij zijn natuurlijk degene die de extreem geweld in stand houden met hun, uh, met hun verboden. En uh, nou ja, dat is uh, wel een enorme vorm van projectie dat ze, ze zien. Uh, geweld, terwijl ze zelf de veroorzaker van het geweld zijn. En hij maakt zich ook zorgen over, hij zegt, ja, drugs worden geassocieerd met happy time, alsof het erbij hoort. Ik accepteer die acceptatie niet. Achter een pil of lijntje schuilt een wereld van keiharde criminaliteit: liquidaties, witwassen, corruptie, fraude en milieucriminaliteit. Legaliseren dan? Ja, legaliseren dan inderdaad, dan ben je er allemaal vanaf. af. Hij zegt, hij is in staat om 10% op te sporen. Ook pleit hij voor betere internationale samenwerking. Nou, dat stond er eerder al. Maar ja, het is dus uh, wil hij we iedereen erbij halen. Bedrijven, drugsverslaafden, allemaal moeten ze gaan meehelpen om zijn, zijn uh, central planning uh, waanbeeld te... Wat, wat inderdaad al dertig jaar lang mislukt is, om dat uh, alsnog weer te gaan doen lukken. En uh, wereldwijd al op vele plaatsen mislukt is. Zie je zo'n zo drugsverslaafde die dan dit, dan, uh, want het was ook op tv, hè, dit verhaal wat hij vertelde. Die dit dan zo ziet en die dan bij zichzelf denkt, oh ja, nu je het zo vertelt ga ik ook echt stoppen met drugs hoor. Ja, nu ga ik, nu ga ik mijn dealer verlinken. Dat lijkt me heel, uh, <laughs> heel handig, dan krijg ik geen drugs meer. <laughs> Nee, ik ga nou ook echt stoppen met drugs. Oh. Ja, dat zal hij helemaal zeggen, ja. Ja, de War on Drugs gaat starten. Het valt me wel op dat er nu zoveel over wordt geschreven weer. Hè? Eerst die Belgische burgemeester die er iets over te zeggen had. Een groot artikel tegen de drugs in de, in de Elsevier. Het... Het, het meer blauw op straat, dat krijgt wel weer een, uh, ja, een, een, de, de, er is weer een lobbygroepje bezig, laat ik het zo zeggen. Ja, het zit gewoon weer een nieuw kabinet, dus dan moet er weer geld losgepeuterd worden, denk ik. Ik denk dat dat gewoon de, de werkelijke reden is, hoor. Ja. Nou, ik denk dat het te maken heeft met die uh, moord op de broer van een uh, kroongetuige. Ik weet of jullie dat van het hebben meegekregen. Ja, ja. Maar dat was dus, een, ja, dus ook de hele rechtszaak. En meestal beginnen mensen met zulke dingen, zulke maatregelen voor te stellen. Als er een uh, groot probleem is, dat nu dan eventjes in het nieuws is. Nou, en op die, uh, ik loop al 45 jaar op uh, deze planeet rond. En ik heb dit, uh, dit hoor ik gewoon iedere om de vier jaar hoor dit weer voorbij komen hoor, dit. Maar precies nadat er een, uh, een moord of een liquidatie is. Ja, maar die, die, die, is. dat gebeurt gewoon altijd. Dat is van alle tijden. Ik denk dat dat ver, verder los van staat hoor. Nou ja, ze, ze hadden het wel aan, die, uh, die meneer ja. Uh, Akerboom. ja, ja. Ja, en die zegt Mok dus om, De Mokro-oorlog. Ja. ja, precies. Het komt door de drugs. Dus als we nou de drugs uh, verbieden, dan zijn we er vanaf. Ja, het is gewoon verboden. Uh... Ja, ophalen optreden, weet hm. ik van wat hij wil. Ja, want dat roepen ze ook iedere keer. Ik bedoel, ik heb, t, uh, ja, ik heb de drugsoorlogen, die zijn ook niet van nu hoor. Die, uh, die zijn er ook al zolang uh, het verboden is eigenlijk. <laughs> ja. Ja. ja. En het geweld zal ook wel door blijven gaan zolang het nog uh, illegaal is. Ja, ja. En, en als je dan voorstelt om uh, alle drugs te legaliseren, dan denken mensen dat je echt compleet gestoord bent of dat je zelf heel graag aan de drugs wil ofzo. Yeah. <laughs> dus, ja, dus dat het gaat, toch wel, het. gaat toch wel even duren. Yeah. Denk ja, het is ook te winstgevend, denk ik, want dat is natuurlijk ook een. Je nou leest dat erin. Afghanistan weer een record hoeveelheid drugs uh, geproduceerd wordt al, al jarenlang. En ja, in Amerika is een ook op op ooit uh, op opiate epidemie. Ja, Dan komt die drugs kennelijk ergens naar die markt toe. En waarschijnlijk gaat dat via overheid, uh, want er vliegen heel veel militaire vliegtuigen heen en weer. Dus er is, is al ongetwijfeld allerlei clandestine organisaties binnen de overheid heel veel geld aan verdienen. Die daar weer allerlei rebellen mee kunnen financieren. Dus ja, dat willen we dus ook in stand houden. Ik lees hier nog een uits uitspraak van Harry Brown die hier wel op staat. There are no violent gangs fighting over aspirin territories. <laughs> There are no violent gangs fighting over whiskey territories or computer territories or anything else that's illegal. There are only criminal gangs fighting over territories covering drugs, gambling, prostitution and other victimless crimes. Making a non-violent activity a crime creates a black market which attracts criminals and gangs, which turns what was once a relatively harmless activity affecting a small group of people into a widespread epidemic of drugs, drug use, and gang warfare. Ja, ja ik denk dat dat wel... Uh, inderdaad, je hebt geen aspirine gang oorlogen. Omdat het gewoon... Uh, er valt niet veel winst mee te behalen, want het zijn reguliere bedrijven die uh, op flinterdunne marges opereren. Dus ja, daar kan je... Daar kan je niet snel tegenop zonder uh, grote investeringen die je alleen maar binnenkrijgt als je, als je niet uh, zegt uh, dat je met mitreurs je markt wil gaan veroveren. Dus um, ja, ja. Ja, ja, wat als koffie illegaal zou zijn. Ja, dat is zeker om te worden. De, de kapper. Dan kom bij het volgende bericht. Ja, minder goed bruggetje dan de vorige keer, maar toch ja. redelijk. Wat zeg je, David? Oh, ik probeer het te fluisteren. Kappertuur ook open. Ja, inderdaad. Ja. Ja, de thuiskapper, dat zal binnenkort wel weer verboden worden als het aan de kappersbond ligt. Dat is de halfbode. Nee, dit is niet een bericht over de thuiskapper, uh, zie ik nu. Dit gaat gewoon over een, uh, een kapper in uh, elders in de wereld, hè? Ja, helemaal aan de andere kant van de wereld. In Australië. Oké, okay, en Zith wat, wat, wat doen ze verkeerd? Ja, het zit niet om precies te zijn. En een... Uh... Een vrouw kwam naar binnen met haar dochter en ze vroeg, uh, kunt u mijn dochter knippen? Een man zei, uh, nee, we zijn een herenkapper, wij, uh, wij knippen geen vrouwen. Dus hij heeft die deze vrouw ook uh, gezegd waar ze dan wel uh, geknipt kan worden. En uh, op zich zou je denken van, prima, dat is het einde van het verhaal. Maar deze mevrouw, die was advocaat oh. en die, geeft, en die uh, gaat nu die man die kapper aanklagen. ...voor discriminatie. Oh Het is geen gelijke behandeling. Je kunt geen mensen weigeren op basis... ...van geslacht. Dus die uh, man... ...die is daar best wel uh, bezorgd over. Hij zei dat hij een aantal uh, nachten al... ...niet kan slapen. Hij en zijn vriendin ook niet. En hij heeft zijn uh, eigen zeggen... ...een fortuin uit moeten geven aan advocaatkosten... omdat hij nu in de rechtbank staat... ...vanwege dit incident. Hm. Oké. Okay. Omdat... Ja, en hij zegt ook... Vind ik, uh, ...ik ben gewoon niet opgeleid om uh, vrouwen te knippen. Waarschijnlijk... Ja, zegt... ik, ...ik heb daar geen vergunning voor. Als hij dat nou zegt <laughs> tegen... Zijn vrouw... Wow. Ja, ja. Dan, uh, dan had hij rechtszaak niet van gekomen. Dan, had, dan was het stuk gelopen tegen de overheid. Van, uh, ja, dat ja, is geen vergunning. En dus, ja. Ja, je kan natuurlijk ook altijd drie haren vanaf knippen. Hè, en dan zeggen 20 euro. maar een mannenkapsel geven, dat kan natuurlijk ook. En hij had toch geen vergunning de, om vrouwen de, de... te knippen? Nee, dat zeg ik, dat ja. had hij aan kunnen voeren tegen, een, tegen die advocaten. Kijk, die vrouw die kwam binnen met haar dochter en ze zegt, knip een dochter. Hij zegt, nee, ik knip alleen mannen. Er zijn hier drie kapsalons op twee minuten afstand of zo, waar ze vrouwen kunnen knippen. En die moeder van die dochter, die zei, hey, je moet het toch doen. En hij, hij weigerde dat en die moeder is naar de rechter gestapt en uh, die is een rechtszaak tegen me aangespannen. Toen zei hm. ik, als je nou had gezegd, nee, dat mag ik niet. Want, want ik heb geen vergunningen ervoor dan had zo'n vrouw niet gedacht daar ga ik een rechtszaak over aanspannen maar zou ze ook al weten dat er geen vergunningen apart voor vrouwen en mannen zijn er zijn zoveel wetten elke advocaat ja. kent de wet niet wie zal het zeggen, Dat kan nog gewoon bluffen denk ik dus, je, dus dit is voor iemand die precies alle wetten kent om te weten of het voor recht, rechten ze heeft om daarmee andere mensen lastig te vallen dat, ja, dat het kan niet anders dan dat ze die andere kappenzaken ook tegenkwam waar ze prima terecht kan, als ze precies naar deze zaak is gegaan ja, het is Omdat een beetje een van terrorisme eigenlijk. Dat is net zoiets als die, die homo's die dan drie staten doorreizen met een televisieploeg om speciaal naar die ene bakker te gaan om daar een bruidstaart te bestellen voor hun homohuwelijk bij een christelijke bakker die dat niet wil doen. Ja, om ze dan 80.000 gulden uh, boete op te zadelen bij de overheid. Ja, dat is ook, uh, het is meer een daad van, uh, van terrorisme dan van. Uh, ja, dat, dat je echt een probleem hebt. Mm. Ja, juridisch terrorisme dan, hè? Ja. ja, het is gewoon de overheid als godswapen inzetten tegen deze kapper. Ook hierbij, ik vermoed niet zo heel snel alleen maar een financieel motief. Ik, eh, ik ben een meer voor, een, een voorstander van uh, dit soort mensen. Die hebben gewoon een, een ingebakken neiging. Nou, ingebakken, aangeleerde, van, van jeugd of aangeleerde neiging om ja, haat te zaaien en verder En, en uh, ja, geld is, is alleen een middel om dat te doen. Mm -hmm. Maar je ja, weet het nooit helemaal zeker. Van, uh, het is niet eerlijk als een soort uh, doel zien of zo. Uh, van, uh... Nee, het is gewoon heerlijk iemand vernederen. Zo, mensen hebben enorm... Enorm genoegen hebben die om iemand te vernederen. En ja, als ze dan de mogelijkheid zien. Uh, uh, en ze zien een of andere bedrijf wat ze, ja, waar ze iemand helemaal klem kunnen zetten. En dan kunnen ze hebben ze. Ze hebben het idee dat ze ook enorme macht hebben. Want dat hele grote overheidsapparaat, dat machtige geweldsapparaat, dat luistert helemaal naar hun. Terwijl dat geweldsapparaat is alleen maar ook bezig om, uh, om macht uit te oefenen. Uh, uh, uh, en gaat toevallig net dezelfde kant op. Dat, dat, dat, dat is een beetje haar. Haar doelstelling, denk ik, is uh, ja, als ik maar dezelfde kant op ga als de overheid, dan lijkt het net alsof ze naar mij luisteren Dat is wat ik daarnet ook zei van, van Zuckerberg. Als hij maar zegt van uh, ja, ik, ik, uh, ik wil uh, graag een, uh, gereguleerd worden en dan luistert de overheid en heeft hij het idee van nou, ik heb toch het heft in eigen hand. Ik heb toch controle over mijn eigen uh, leven. Mijn eigen zaak. Ja, dat is niet zo, want je kan maar één kant op. Je kan niet de andere minder regulering vragen... ...want dan, dan wordt het niet gehonoreerd. Nee. Ik denk dat heel veel uh, mensen die, die neiging hebben... ...om maar, maar mee te gaan met de flow... ...en, en op die manier het idee te hebben... Dat ze, dat ze macht hebben. En dat ze controle hebben. Je ja, dus hoeft me net verkeerde tegen te komen. En, uh, ja, dat overheidsapparaat. Dat uh, luistert naar die verkeerde. En wordt zij vertrapt. Ja. Uh -huh. dat, uh, dat, dat, uh, dat gaat ook een keer gebeuren natuurlijk. Uh -huh. ja, zodra je er tegenin gaat. En daarvoor zie je ook heel veel van die milieulobby's. Die groepen die gaan bijvoorbeeld Shell lastigvallen, omdat het een, een bedrijf is in de vrije markt. En eh, die moeten luisteren naar hun klanten enigszins, want anders ze ja, hun klanten kwijtraken, dan zijn ze hun hele business kwijt. Maar ze gaan niet protesteren bij Pentagon, die ook het milieu enorm vervuilen. Omdat ze weten dat die niet luisteren. Dus ze gaan alleen maar lastigvallen, waarvan ze weten dat ze de wind van de overheid en van een. Groeiende bureaucratie, um, ja, statisten in hun rug hebben. En dan uh, ja, kunnen ze zichzelf wijs wijsmaken van, uh, nou, kijk eens, ik, uh, ik, heb, uh, ik hoef niks te vrezen, want ze doen precies wat ik zeg. Ja. Maar we gaan even verder. Ik kom nou naar een berichtje toe. Misschien moeten we dat even een keertje naar Oxfam Novib sturen. Uh, het was niet uh, de olie die de staatskast van de uh, Islamitische Staat spekte. Maar, echt waar, de Belastingdienst. Ja, ik had het al eerder gehoord. En het, het leuke hier is. is ja, in dit bericht valt het nog mee. Wordt gewoon belasting genoemd. Worden. Maar een, een keer eerder was er al, geloof ik, in de New York Times over. ISIS en belastingheffen gesproken. En daar werd het gewoon gezegd dat ze, dat ze mensen beroofden of afpersen. Daar werden hele andere woorden voor gebruikt dan belasting. Hier wordt wist nog gewoon belasting gezegd, hoewel er dan wel bij verteld wordt van, ja, aan illegale oliehandel verdiende IS maar 2 miljoen dollar per week. Maar een nieuw en extreem stelsel van belastingen en boetes bracht zeker zes keer zoveel op, oftewel 624 miljoen dollar per jaar. Dat blijkt uit de teruggevorderde administratie van de die Want dan hebben jullie al die administratie af gaan lopen, gaan lopen pluizen. En uh, dat is ook zo apart. De Amerikaanse generaals waren er heel erg blij over dat ze... Na een vernietigende luchtaanval op Is uh, hadden ze 168 tankwagens opgeblazen. En dan denken we, well, ja, dat is dus de organisatie die zo tegen die je glo tegen global warming moet beschermen en CO2-uitstoot. Die blazen wel 168 tankwagens uh, met brandstof op. Uh, en uh, Toen dachten ze dus dat ze een enorme klap hadden toegebracht, maar de meeste inkomsten kwamen uit extreem stelsel van belasting en boetes. <laughs> en is dus, ze, uh, wat is dan geen extreem stelsel? In Nederland is de belastingdruk 80% als je alle belastingen bij, bij elkaar optelt. Uh, dan heb je ook nog een boetes uh, die gigantisch zijn. Uh, ja, is dat geen extreem stelsel? Wat dat is is het dan wel dit voor Blast als Het uh, moet mm. nog veel hoger geweest zijn. Of... Het is wel heel opvallend. De Islamitische staat wordt een terreurbeweging genoemd. Maar het functioneert gewoon als een staat. Ja. Dus zijn al die andere staten dan geen terreurbewegingen dan? Ja, het heet ook IS. De Islamitische staat. Ja. Dus het is een staat, want ze heffen belastingen. Uh, ja, en ze repareren ook de wegen trouwens. Uh, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Dus dan we weet je dat je een echte staat bent. <laughs> ja. uh, uh, uh. Maar het ja. Oh ja. ik zie trouwens ook een onderwijs. Ik zie trouwens ook een van de dingen die het blijkbaar zo extreem maakt. Bedrijven betaalden maandelijkse toeslagen voor bijvoorbeeld het gebruik van hun eigen telefoon. <laughs> <laughs> dat doet aan de precario rechten denken die gemeentes hier uh, heffen nou ja goed, in Nederland betaal je een maandelijkse toeslag voor het gebruik van je eigen auto maar goed ja, er zit een, uh, er zit een, een kopieerbelasting op je, op, je, op je telefoon omdat je er muziek op zou kunnen afspelen ja. Maar dat gaat uit de platenmaatschappijen, toch? En, ja, natuurlijk. Ja, ja er blijven heel veel aan de strijkstok hangen, uh, David. Joh. <laughs> Joh. Jo. <laughs> <laughs> Ik ben en die, die hebben het altijd over de copyright maffia. Dus, uh. En hier heb je ook die licenties. Dus je hebt ooit die umtl licenties Die hebben miljarden verkocht. En die miljarden, dat betaal je natuurlijk gewoon in je telefoonrekening. Dus voor het gebruik van je eigen telefoon betaal je gewoon aan de staat een hele hoop geld Om die licentie af te betalen of die lening voor die licentie. De KPN en al die grote tele telecombedrijven, die hebben allemaal zo'n UMTS-licentie gekocht. En daar allemaal miljarden voor betaald aan de staat. dus dat is gewoon belasting. Ze hebben trouwens ook een zeer lucratieve zedenpolitie. Die schrijft om wat minste vergrijpboetes boetes uit. En een aantal van die overtredingen zijn een verkeerd kapsel, een dominoen op straat. Wat? Of zo. Oh. Nog een keertje hoor, een dominoen op straat? Ja, dominoen op straat. Oh, Oké, okay. als dus je domino's je weet speelt. Een beetje een spelletje? Yeah. Ja, dat is ook zo specifiek en broekspijpen die de enkel raken. Je moet, je moet een drie broek dragen blijkbaar. Of een korte broek. <lacht> het doet me een beetje denken aan alsof je te dure kleding draagt en dat die kleding dan wordt afgepakt. Ik weet niet of je dat even kan herinneren. Misschien dat later weer terugkomt. Ja, ja. Was, in Nederland in Rotterdam werd de kleding toch afgepakt. afgepakt. Ja, dat meen je niet. Ja. ja. Nou. Als, als jongeren met een jas liepen die de politie te duur dacht dat ze dat die te duur achtten, ja, dan, dan vonden ze, dan uh, gingen ze dat gewoon Neem, schlag, nee. En auto's en gouden horloges. En, ja. Nou, ja, ze noemen het hier gewoon maar extreme belasting. Dat is de manier om dat te onderscheiden. Want we iets corrigeren door een dubbele terreur. Die van geweld en bedreigingen en die van extreme belastingen. Die, die waarschijnlijk ook met uh, geweld en bedreigingen gepaard gingen, denk ik. toch? Maar ja, het heet extreme belasting. Dus je moet het vooral niet voor met, uh, met onze totaal gerechtvaardige... Een prijs voor het leven in een geciviliseerde beschaving. Ja. Als, als ze het nou allemaal gewoon milieubelasting hadden genoemd en zo, ja, ja. dan was het allemaal <laughs> goed geweest. Uh. Alcoholvergunning. Ja. <laughs> oh, je wilt een dakkapel neerzetten. Ja, dat wordt dokken. <laughs> maar broek dat dan enkels? Oeh, nee, dat is extreem <laughs> belasting. <laughs> uh. Ja, ja. Er, werd ook, nog, er staat, werd ook nog belasting geïnd in koloniën. Koloniën? Ja. Windgebieden, Libië, Nigeria en de Filipijnen. Oh ja, zijn, oh, IS had al koloniën. Ja. IS, IS werkte met eigen certificaten, aangiftebiljetten, stempels en boetes. Ze hebben ook stempels. Ah. Ze gaven ook eigen geboortecertificaten, paspoorten en eigendomsbewijzen uit. ja, waarom zijn ze nog steeds erkend, zou ik vragen dan. Ja, ze hebben alles goed gedaan, denk ik. En die ze ook nog staan. Als je te veel geld opneemt, dan krijg je de politie uh, op je dak. want ja. je wel eens zou kunnen vluchten. Mm -hmm. ja, als, je, als je in Nederland uh, gepakt wordt met 20.000 euro in je auto. Ja, dan word je ook opgepakt. Ja, precies. <laughs> ja, ik zie het veel niet meer. Nee, ik zou gewoon bijna denken dat het gewoon een en staat was. Ja. Ja, oh ja, de ook nog. Bu met de burgers werden elke maand ongeveer 2 dollar afgerekend voor het ophalen van de huisfijl. En nog wat toeslagen. <laughs> ja, was, <laughs> het is... Uh... Ja, het is dus, uh, gewoon uh, staat inderdaad. Oh, ik zie trouwens ook nog staan. Sommige bewoners kijken terug op het kalifaat met gemengde gevoelens. De strenge wetten werden misschien niet door iedereen omarmd, maar de elektriciteit deed het tenminste. Dus wat ja, je krijgt er ook wat voor terug. Weet je dezelfde rechtvaardiging die je ook in Nederland ziet. Ja. En de straten waren schoon onder IS. Dus als je iets terugkrijgt voor het geld dat van je afgepakt wordt, is het geen diefstal meer. Ja, dat werd ook altijd gezegd van Hitler, hè? Maar uh, ja, de trein reed op tijd. Dat, uh, dat was uh, wel zo. Ja, hij heeft, hij heeft goede wegen aangelegd. Ja. Iedereen had een baan daar. <laughs> Ja. Niet klaar over die enkele reis naar uh, Auschwitz. Hij uh, deed op tijd. Kalimachi deed fascinerend speurwerk en sprak tenslotte ook enige ambtenaren die het werk voor iets deden. Spijt hebben ze niet echt, omdat ze naar eigen zeggen, deden wat hen werd opgedragen. <laughs> Ja, yeah, dat uh, hebben we wel vaker gehoord. <laughs> Just doing my job. <laughs> Following orders. <laughs> ja, gaan we even naar, uh, naar Rusland toe. Die, die waarschuwt de Verenigde Staten. Do not attempt false flag in Syria. Ja, er werd, uh, dat het bericht van 21 maart. zo wel interessant. Dat uh, Rusland waarschuwde. Dat de Verenigde Staten niet uh, met een uh, nepchemische wapenaanval. In Syrië moest proberen om daar uh, als excuus te verwerven. Om militair in te grijpen Wat op al een, een false flag attack genoemd wordt. Dus een. Een aanval die zogenaamd van de Syrische regering lijkt... maar eigenlijk gewoon van de rebellen is... om, om een excuus te hebben om zwaar militair in te grijpen. En wat gebeurt er? <laughs> Nog geen uh, uh, ja, uh, twee weken later... er is een false flag met chemische wapens in Syrië... en uh, er wordt gelijk met de uh, zwaar ingrijpen gezwaaid. Uh, uh, Trump te komen met een Twitterbericht... dat, Rus dat ja, de Syrië erachter zat en uh, Rusland daarmee. ja. Uh -huh. Maar nu... Nou, dan lijkt het toch wel weer een beetje terug te krabbelen momenteel. Maar ja, kijken hoe het uitvakt. Maar wat ook wel grappig is, er kwamen gelijk allemaal van die berichten van. oude berichten van Trump tevoorschijn. Bijvoorbeeld deze uit 31 augustus 2013 tweette: Donald Trump. Be prepared. There is a small chance that our horrendous leadership could unknowingly lead us into World War III. Dus uh, ja, dat had hij waarschijnlijk. Hij was natuurlijk in de aanloop naar zijn presidentschap al heel negatief over die. Uh, over binnenvallen van Syrië of Libië of. En uh, vond het allemaal. Ja, uh, uh, ja, zinloze projecten. Hè? Nou gaat hij gewoon uh, Syrië binnenvallen. Dus, uh, en, en een derde wereldoorlog. Uh, riskeren. En dat, dat is natuurlijk wel vreemd dat, dat hij daar in 2013 nog uh, Obama voor kritiseerde. En een ander ding wat ook wel opvallend is, hij had een tweet in um, augustus 2014 What other country tells the enemy when we are going to attack, like Obama is doing with ISIS, whatever happened to the element of surprise. Want hij vond het stom dat dat aangekondigd werd, want je moest het gewoon uh, uh, als donderslag bij heldere hemel doen, want dan had je een verrassingseffect voor je. En uh, ja, in 11 april 2018 Zegt hij, Russia vows to shoot down any and all missiles at Syria. Get ready, Russia, because they will be coming. Nice and new and smart. You wouldn't be partners with a gas killing animal who kills his people and enjoys it. Zij kondigt daar ook gewoon aan dat er raketten aankomen. Uh, wat hij zelf eerder heeft gezegd, dat heel dom is. Want je moet het verrassingseffect gebruiken. Ja, de, de, de 180 graden draai is, uh, is altijd weer gebruikelijk bij elke president. Want uh, ja, je kan het best je eigen, je eigen achterban verlogenen. Want, uh, want uh, ja, die, die blijven toch wel achter je staan. Want die hebben je te dik en dum verdedigd. Dus die kunnen moeilijk nog terug. En die achterban is natuurlijk zo van... Ja, laten mensen de spierballen taal zien of zo... Uh. Ja, de, de, wat ik vooral hoor van de achterbehandelers is ja, hij speelt uh, 4D uh, schaken. Of het is. Uh... Het is een heel ingewikkelde manier om, uh, hij, hij is niet zijn principes verlogen. Hij, uh, hij speelt een heel, uh, heel ingewikkeld spel om de tegenstander te misleiden. Maar dat ik moet zeggen, beetje, vandaag was het ik... wel weer hoopgevend dat hij, dat hij even zei van, nou, ik heb helemaal niet beloofd dat ik uh, bommen zou gaan gooien. Misschien, kon, misschien doe ik het wel helemaal niet. Daar was het wel weer een beetje voor teruggekomen. En hij is zelfs ook weer veranderd. Hij zei van, ja, ze komen of snel of heel erg snel. Dus er is nog steeds verrassing. Ja. ja. Hmm. En eet je uit 2013 nog. Again to a very foolish leader. Do not attack Syria. If you do, many very bad things will happen. And from that fight, the US gets nothing. Ja, dat weet je ook inderdaad. Ja, nee, als je dat de... nou gewoon aan zou houden, ja. kunnen we de Trump van 2013 nog terugkrijgen, denk je? <laughs> nou, je vraagt je toch af wat ze met die. Met die machthebbers doen. Als ze. Ja. Over die. Uh, wat, wat de deep state, zeg maar. Uh, dat die altijd voor elkaar weten te krijgen. Ik denk een injectie naald met macht erin. Dat, ik denk dat dat het is. Ja, misschien is dat het. Aan de andere kant denk je. Dit is zo loodrecht tegenover wat hij eerder zei. Dat ze toch niet iets hebben om me onder druk te zetten. Macht doet wat met je hersenen. Ja. Dat zou kunnen. Ja. Dat is het hele probleem. Heeft hij zich laten ompraten door John Bolton? Die steunt nog steeds de irak over? Ja. dat is een van zijn belangrijke. Adviseurs nu. Het is wel zo dat John Bolton, die, uh, die is inderdaad een één grote warmonger, dus uh, ja, het is niet verbazingwekkend dat. dat hij hier nog geen werk zit, dat er een, een wereldoorlog begint. ja. En die Bot is gewoon echt iedere oorlog gesteund, zo'n beetje. Ja, nooit aan niet terugkomen. Ja, ik kan er niet één uh, zien waar hij tegen was. Ja, echt. dat lijkt me ook zo. Bolton lijkt me ook zo iemand die. ja, dat is niet, die is niet primair gedreven door. Geld verdienen eraan, maar primair gedreven door dood en vernietiging zaaien en macht uitoefenen en vernederen en een vent of zou je toch denken dat de Verenigde Staten vrede kan creëren overal in de wereld? Nou ja, zo'n zo rechtvaardiging zal er altijd wel overheen zitten als sausje. Maar het, het zijn werkelijke uh, redenen is, ja, is dingen vernietigen. En daarom mislukken die projecten ook altijd om overal een, een, uh, een nation building te gaan doen. Omdat ja, ze hebben niet door dat hun werkelijke motieven de ja, de dood en uh, vernietiging zaaien is, uh, zijn daardoor ja uh, yeah gaat dat uh, steeds fout, denk ik. Zouden zij alleen maar de positieve effecten van hun beleid zien? Dat ze precies uh, in een soort bubbel leven? Ja, ze projecteren heel erg. Dat zie je steeds dat ze, dat ze in de ander, net zoals die politieman met die drugsoorlog, en zeggen ja, uh, uh, de drugsoorlog houdt uh, een, een klimaat van extreem geweld in stand. Terwijl hij, hij houdt een klimaat van extreem geweld in stand. En dat, als jij, als jij gewoon steeds je eigen falen in een ander gereflecteerd ziet en, en die ander dan om de hersenen in te slaan. Om, om eigenlijk je. Het eigen falen uit jezelf te slaan. Ja dat gaat natuurlijk nooit lukken. En, ja, ja, dat, uh, maar dat, dat, dat is natuurlijk al heel oud. Het staat al in de, in de Bijbel ook. Van, haal niet de splinter uit het oog van een ander. Voordat je de balk uit je eigen oog verwijderd hebt. Dus het, is, het is iets wat heel vaak voorkomt uh, psychologisch. Dat, uh, ja, dat je bij anderen iets gerefereerd ziet van je eigen tekortkoming. En dat maakt je heel boos. En dat zie je ook vaak met ouders en kinderen. Dat als, kinderen die doen natuurlijk die ouders na. En dan, en als ze dan de fouten gaan nadoen, dan worden die ouders heel boos. Of dat kan gebeuren als je dat niet goed doorhebt. Dan worden ze boos op die kinderen. Want ja, die kinderen, maar die kinderen doen al die kopiëren alleen maar het foute gedrag van hun ouders. Maar dat levert, ja, dat levert dan agressie op. Ja. En die agressie kan zich kennelijk niet makkelijk keren tegen zichzelf, Totdat ze denken van de, ja, misschien moet ik mezelf eens uh, gaan aanpassen. Nee, dat, ze zien dat alleen maar in, ja, in anderen. Of ze denken gewoon Mijn... oh, dat zij constant degene zijn die alleen maar goed doen. Ja dat, ja, zij, ja. dat zij gewoon het recht hebben om een andere spullen af te pakken. Te zeggen van jij mag dit wel of niet doen. Wel of niet doen. En mag deze mailtjes uh, tot je nemen, maar deze niet. Ja, ja het is... Het is uh... Ik, ik zag een stukje een interview van uh, Tucker. Hoe weet hij nou een of andere uh, host op uh, Amerikaans TV? Die ging dan ook zo'n Amerikaanse uh, overheidsheerser van. Ja, wat hebben wij nou te winnen van een oorlog in uh, Syrië? Uh, ja, dat is uh, belangrijk voor. Ik had weer een heel verhaal over hoe dat, uh, hoe dat belangrijk was voor Israël. En, uh, en toen zei, uh, hij herhaalde hij die roze vraag: Ja, maar wat is het nou voor, voor, voor ons van belang? Waar, waar je even niet naar Israël kijkt. Ja, wat is. Het, wat is het nationaal belang nou voor ons om Syrië aan te vallen? Ja, ze... ja dat ligt inderdaad uh, heel moeilijk. <laughs> en, uh, <laughs> dat is eigenlijk gewoon zeggen van, ja, dat is er niet, ik weet het antwoord niet. Uh, ja, dan komt er een ander antwoord uit van, nee, het is heel moeilijk, het ligt heel ingewikkeld, het is heel genuanceerd. Je stelt het nu te simpel voor. Ja, ik zou zeggen, leg het dan eens even uit. We hebben heb de tijd, we hebben de tijd. Ga zitten en, en leg het helemaal uit. Als het zo moeilijk is. Dat moeten we zeker weten. Kijk, ja. ja, jij ook meer tijd om het uit te leggen. Oei, oei, oei. Ja, ja, ja, goed. Um, maar we gaan even naar Friesland toe. Want Friesland die, uh, die heeft uh, ook wegen. Het, het lijkt net een echte staal. En uh, ja, de, de, Friese, of de mensen die Friesland binnenkwamen rijden moesten even goed doordrongen worden van wat het volkslied uh, is, hè? Ja, zeker. Ja, ja, moet je even voorstellen je het product koffieautomaat ...op het werk. En die wordt geleverd door Douwe Egberts. En Douwe, Douwe Echbers, die wil dat iedereen doordrongen wordt... ...van de Douwe Echbers-tune... Uh, ...van de, de geur van koffie in je huis. Daarbij voelt iedereen je thuis, zich thuis. Ik bedoel, hoe zou je dat vinden als je dat iedere keer zou horen... ...als je een bakje koffie uh, in die automaat uh, wil hebben? Ja, dat is, uh, dat is inderdaad... Ik hoorde later Dave Smith, die heeft een, een uh, podcast, Part of the Problem, ook een libertarische podcast. Maar hij is een komiek. En hij zei ook van: ja, probeer eens voor te stellen dat. Dat je je kinderen naar de Coca-Cola school toestuurt. En in de Coca-Cola school hangen aan de muur allerlei portretten van ex-CEO's van Coca-Cola. En eh, je krijgt boeken, krijg je de geschiedenis te, te horen van wat die CEO's allemaal voor gewelddadige, of geweldige prestaties hebben neergezet en overnames hebben gedaan en... Uh, en ja, wat er bij de lunch geserveerd wordt, wordt bepaald door Coca-Cola. En, en heel veel mensen zouden dan gelijk het idee hebben van... wacht even, hey, oh, jij moet het Coca-Cola lied natuurlijk elke ochtend zingen... en je moet de Pledge to Coca-Cola brengen. En heel veel mensen zouden dat idee hebben van... Nou ja, die school, dat, uh, dat gaat niet helemaal goed. Dat is uh, niet wat, zoals ik mijn kinderen wil opleiden. En, dan zeggen, ja, en vervang dan Coca-Cola de staat. En dan is het opeens uh, heel normaal. Dat is eigenlijk hier ook zo. Uh, dat als een gewoon bedrijf... Inderdaad, je helemaal zou terroriseren met hun eigen volkslied, als ze een product aan je leveren, dan zou je er uh, zou je snel zeggen. Nou, ik ga er een concurrent toe. Maar de overheid kan het gewoon doen. Als, als de weg, ja, als ik een ondernemer was, ik zou die weg als product hebben. Ik zou hem helemaal innoveren. Ik kan hel, helemaal de helder uit innoveren. Ik bedoel dat er energie opgewekt wordt. Elke keer als die auto er overheen gaat. Ik bedoel, banden, rubberbanden op asfalt, gewoon wrijving. Kan je energie uithalen? Nou, dan kan je die weg gratis maken, zeg maar. Want je verdient eraan. Weet je wel, je wil juist zoveel mogelijk mensen op die weg hebben, maar net niet genoeg dat er een file is, zeg maar. Ja, ja ik denk dat vooral de veiligheid... Uh, veiligheid vergroten heel, heel uh, goed uit kan werken, want dat is nog een van de grootste risico's voor je gezondheid, is een auto-ongeluk, dus uh, ja, veiligheid kan nog best wel wat aan gebeuren. Ja, volgens de Mercedes is het trouwens ook zo dat als de alle wegen gewoon gepri geprivatiseerd waren, hadden we nu ook zelfrijdende auto's gehaald, dan zouden ze op die wegen markeringen kunnen aanleggen, waardoor de ...auto's precies weten waar ze moeten rijden. Ja. ja. Maar uh, we hebben een Friese hier, hè. Dit, uh, dit heeft zich allemaal uh, afgespeeld in Friesland. En er zit een Friese in ons midden. Ja, ja. Ja, we hebben dus uh, een muziekmakende weg. Ja, daar gaat het over. Maar uh, heb jij er al over gereden? Nee, nee, nee, nee. Het zit uh, volgens mij... Uh... Ja, de, de, de, de weg is niet uh, de weg die voor, die voor mij populair is, uh, dat is. Dat zeg ik meteen even bij. Ja, maar je gratis muziek ja. erbij eh, krijgt. Je, stel, je, je zit lekker naar een mooie opera, wat dan ook, weet ik veel, misschien naar uh, de Backstreet Boys te luisteren in je auto. En dan in één keer hoor je uh, uh, ja, ik weet niet, er zit een filmpje bij. Dan kan je als uh, luisteraar even daar naartoe gaan en zelf horen. Maar een soort uh, hoorngeluid of zo. Nee, het is uh, Friese Volkslied, toch? Ja, maar in uh, ja een soort hoornachtig geluid van... Brrr, weet je wel? Ja, want... Uh, ze, ze hebben ribbeltjes aangelegd en dat... Uh, die auto's die, die daar gaan dan... ja, resoneren op een bepaalde... frequentie, zodat dat zo klinkt... Uh, ja. als ze natuurlijk precies met de goede snelheid... rijden. Ja, uh, er staat hier, het is ook... het is de weg naar een vliegbasis toe, hè? er staat de opwonenden van de vliegbasis... zijn overigens wel wat gewend als het gaat om geluidsoverlast. Momenteel komen tientallen straaljagers over hun hoofd in het kader van luchtmacht oefening... Fr Frisian flag. <laughs> Ik heb liever de vliegbasis, zegt ze... Dat is veel herrie, maar houd tenminste onder vijf uur op. Dit gaat continu door. En de older, gedeputeerde Sietske Poepjes, belooft maandagochtend in te zullen grijpen. De verwachting van die, van die scheetglijder. Het gaat vallen Poepjes met de, de scheetkussen Maar ja, laten we het we wel wezen. Maak, maken, maken die streepjes nu heel veel lawaai? Even los van dat het natuurlijk een onzin-uitgave is, maar dat komt er omdat Leeuwarden is culturele hoofdstad geworden. Dus moet dat ergens uit blijken? Want tot nu toe is het hele project een beetje uh, mislukt. Uh, uh, ik, ik geloof... Uh... Leeuwarden is dus culturele hoofdstad 2018... En uh, de Volkskrant die had de culturele hoogtepunten van het jaar gepubliceerd in hun krant. En er stond niet één ding uit Leeuwarden tussen. Dus <laughs> dat was de status dat nu toe. Dus die streepjes waren, <laughs> waren echt eventjes noodzakelijk om... De publiciteit uh, te halen. Nou ja, dat is op deze manier uh, gelukt. Ik vraag me wel af. Ik, ik, kom, uh, ik, ik ben dus kort geleden in Dhaka geweest. En daar moet je, hè, omdat je daar links en rechts mag inhalen, speelt... Uh, Klaxoneren een belangrijk onderdeel van het, uh, van, van het dagelijks verkeer uh, uh, maakt eruit. Dus ja, daar hoor je echt uh, geluid. Of die streepjes nu wel echt geluidsoverlast betekenen. Maar ja, de mensen zijn krap afgesteld. Dat, uh, uh, check dat, het filmpje. Er staat hier, het geluid draagt ver. De ruiter woont aan de Chessing-Gaweide op 500 meter van de Provinciale Weg. Maar hoort het duidelijk. Je kan de ramen niet open hebben. Laat staan de tuin zitten. Volgens Timmersma is het geluid zelfs in de Leeuwarder bos te horen. Ja, ik weet niet of het inderdaad aanstellerij is. Ja, check ja, het. Ja, er zit een filmpje zo... bij, dus check het filmpje. Ja, maar zegt de luidheid van het geluid dan wat over. Uh, ja, het klinkt als een soort zeehoorn die, uh, die tot in de weide omtrekt. Hoe komt dat? Nee, zo'n zeehoorn van, van, van zo'n um, zo schip, zeg maar. Dat scheepstoeter, mm -hmm. Zo klinkt het. Dus uh, ja, het moet ook in de auto te horen zijn, natuurlijk. Dat is het belangrijke van. Dus een behoorlijk aantal decibel, zodat de, de automobilisten. Ja, uh, gewoon. Ja, het geluid door de strot gedaald krijgt, zeg maar. Uh, ook al wil hij dat niet. Dus ja. ja, wat ik ook wel opvallend vind, is dat ze dus uh, klachten hebben gekregen van omwonenden. En dat ze nu denken: hmm, misschien was het toch niet zo'n goed idee. Dus eerst gaan ze het doen. En daarna vragen ze aan de mensen: wat vinden jullie er eigenlijk van? Ja, ja. Normaal een typische ja. overheid. Normaal gesproken zou je van een organisatie die diensten verleent, exact het tegenovergestelde verwachten. En het gewoon eerst vraagt: van, wat hebben jullie nodig? En daarna op inspelen. Ja. Nou ja, een, een, raadgevend, dan op het, een raadgevend referendum: wat vinden jullie? Ja. En dan: uh, ja, we, we willen het absoluut niet hebben. Nee, ja, ik kan niet meer in mijn tuin zitten, ik kan niet meer slapen. Moet we moeten een referendum afschaffen. We zullen, we zullen ja. het meenemen. Maar uh, ja, het is echt raadgevend, dus uh, ik denk het niet. Misschien dus waren ze eerst het uh, Wilhelmus van plan. En zeiden het zei tenminste van. Nee, dat gedoe uit de Randstad hoeven we niet. Oké, okay, dan weet ik wel wat anders. Zoiets. Ja. Het meest stabiele is nog wel dat er ook nog mensen waren. Die blijkbaar nieuwsgierig waren. Hoe het Friese volkslied <laughs> achterstevoren klinkt. En dus zijn gaan, dus gaan spookrijden. Om dat te kunnen horen. Ook mensen die in verschillende tempos gingen rijden. Hè? Want uh, <laughs> de bedoeling was dat je het alleen maar kon horen. Als je de juiste snelheid uh, ging, uh, ging rijden. Ja? Dus gingen mensen in één keer uh, hard en zacht rijden. Wat is het bedoeld om mensen te stimuleren om de juiste snelheid te rijden? Ik weet niet dat wat de gedachte is. erachter is, maar dit is gewoon echt een heel zot idee dit. Dit kan ook echt alleen maar vo voortkomen uit ambtenaren. Nee, ik vraag me echt af wie dacht dat het een goed idee was en uh, wat zijn redenatie erbij was. Het heeft trouwens uh, 80.000 euro gekost, dus voor een overheidsuitgave valt het nog best mee. ja. Voor een op de weg, hè? Ja, <laughs> dat, is, dat is wel. Maar goed, het, uh, het Fries Museum heeft ongeveer 120 miljoen gekost. Mm -hmm. Daar waren ze in Leeuwarden ook niet heel blij mee, volgens mij. Nee, dat ze uh, helemaal af was. Mooi plein geruineerd. Hè? En ja, je moet je voorstellen, het is een bouwproject. Het is niet alleen dat uh, museum, maar er zijn allemaal appartementen omheen uh, gekomen. En ja, over geluidsoverlast gesproken. Een plein waar altijd een kermis wordt georganiseerd en muziekevenementen. Als je daar allemaal appartementen omheen uh, gaat bouwen die daar wonen. Ja, die, die bewoners gaan ook vroeg of laat uh, hun, uh, hun rust op eisen dat, zo, zo, zo, zo werkt dat. En dat is de mensen die gaan wonen bij Schiphol en lachen klagen om de overlast van de vliegtuigen. Correct. Ja, of je gaat in het uh, boerland uh, wonen en dan uh, klagen over de stank. Ja, yeah, die mensen heb je ook. Ja, maar we hebben ook nog wat uh, berichten liggen hier ook. Uh, in de US, you don't have to kill to be a murderer. Oké, okay, dus uh, je, hoeft geen, uh, je hoeft niet te vermoorden om een moordenaar te zijn. Nee, dus, uh, ja, het verhaal is dat een aantal vriendjes die waren ergens aan het inbreken. En toen kwam de politie erbij dat op zich al heel vreemd is, maar uh, toen begon er een schietpartij. En toen heeft een van de politieagenten, die heeft een van de inbrekers doodgeschoten. En nou wordt hij, een van zijn vriendjes, die wordt schuldig verklaard aan moord. Van deze verhuur. En die had geen, hij had dus geen wapen, hij heeft niet het schot gelost. Hij heeft niet zijn vriend vermoord, zijn mede inbreker. De, de inbreker is vermoord door de politie. Maar toch wordt hij aansprakelijk gesteld voor de moord ervan. Op zich wel vreemd is. Want ja, ook in de libertarische samenleving zou je zeggen van zelfs als de huiseigenaar deze verhuur vermoord had, dan zou hij zeggen ja, het is zelfverdediging. Want uh, ja, hij wordt zijn eigendom uh, bedreigd. Uh, maar dan ga je niet iemand anders daarvoor... Uh, yeah, yeah. En uh, nou, nou, nou gaat de politie eigenlijk deze figuur doodschieten. En dan wordt het sowieso wordt het moord genoemd. Maar moord van zijn, uh, voor zijn mede-inbreker. Uh, dat is wel ja, dat is op zich wel heel raar, vind ik. Okay, dus hij had de, de, de... Wat is de logica erachter? Hij heeft de politie ertoe gedwongen dat zij niets anders konden doen dan schieten <laughs> of zo. <laughs> ja. Uh. <laughs> ja, je ziet dat heel veel ook. In Amerika heb je natuurlijk... Uh, ze wilden het aantal burgerslachtoffers omlaag krijgen van hun militaire acties, want dat stond niet zo goed. En toen hebben ze gezegd, nou ja, elke man die in de buurt van onze ontploffende bommen is, is een terrorist. Tenzij tegen ze heel veel bewezen is. Elke man van militaire leeftijd. En dat heeft het aantal burgerslachtoffers drastisch omlaag gebracht. Maar wat je eigenlijk krijgt is ook een soort omgekeerde bewijslast. Want uh, ja, iedereen die... Uh, die uh, politiekogel door zijn lijf krijgt of een overheidsbom, uh, die uh, is eigenlijk schuldig. Uh, nou, in dit geval was het, ook wel een, um, was het ook wel een inbreker, dus hij was uh, ook schuldig. Maar het raar is dat de schuld ketst eigenlijk op hen af als een soort uh, ja, kogels van, uh, van superman of zo. Uh, en die raakt allerlei omstanders. Om, uh, Ik vind het juridisch heel vreemd dat je dus, ja, dat iemand kan worden veroordeeld voor moord, terwijl die niemand doodgemaakt heeft. Maar hij is er ook echt om veroordeeld dus. Het is, van ons is het gewoon uitgesproken. Uh, ja, dat is wel wat ze hier zeggen. Last week, uh, a judge sentenced him, uh, sentenced him to 65 years in prison. Oké, okay, ik uh, neem aan dat het geen blanke was dan. <laughs> dat klopt. <laughs> <Ja>. <laughs> Hoe raad je het zo? Ja, er zit een <laughs> fotootje bij. Nou, hij had geen advocaat of gewoon een advocaat die het heel druk had of zo... Uh... Ik kon geen, uh, geen goede advocaat uh, permitteren. Alleen iemand die uh, even één minuut tijd had... om in zijn uh, dossier te kijken. En, uh... Ja, nee, het is ook interessant... denk ik, in de zin dat... Uh, veel libertarissen hebben hier ook... Uh, hele moeilijke discussies over. Bijvoorbeeld als jij... Uh, uh, je wordt onder schot gehouden en je, je trekt iemand ervoor en tussen jou in en de, en de schutter en die schiet en die raakt die persoon. Heb jij hem nou vermoord? Of heeft de schutter hem vermoord? Dat, uh, ja, er zijn ook libertariërs die er heel lang over uit kunnen wijden. Ja, meestal waar, waar het op uitkomt is dat uh, je mag niet jouw pech op iemand anders afla uh, uh, uh, afladen. Zeg maar. Dus als jij pech hebt dat je onder schot wordt gehouden door schurk, dan mag je dat niet uh, ja. afwenden op, op iemand anders. Okay. Maar het is een beetje een moeilijk geval. Uh... Ja, nee, ja, goed. Ja, moeilijke zaken, maar uh, gelukkig hebben wij... Uh... Ja, dit is in Barneveld. We gaan even terug naar Nederland. We hebben we de challenge ambtenaar. Niet alleen maar meepraten met de gemeente, maar uitdagen om het beter te doen. Dat is de gedachte achter het Engeland overwijder ride right to Challenge. Dat definitief voet aan de hond krijgt in Barneveld. Het is een challenge ambtenaar voor mensen die denken dat zij hun gemeentelijke taak beter en goedkoper uit kunnen voeren dan de gemeente zelf. <lacht> Hoe durven ze zoiets te denken? Ja, we jou straffen bij een challenge ambtenaar. Wat <lacht> was dat? Nou als je denkt dat je het werkt voor een challenge om te goedkoper en beter van te doen. <laughs> Ja, gewoon oh, gelijk mensen wegsturen. Vraag me af of je dan ook echt de ruimte krijgt als je dan het echt libertarisch libertaris gaat aanpakken ofzo. Dat ze dan zeggen, ja, oh, ja, je krijgt alle ruimte hoor. Barneveld, bij jou in de buurt, je kunt het proberen. Ja, ik ga kijken of ik een, een, een weg helemaal kan innoveren, dat die helemaal gratis is dat uh, alle hoe dat, uh, wegenbelasting afgeschaft kan worden. Nou, eh, laten we nog Geen beter doen, dat, dat, we, dat mensen de vrijheid hebben om hun auto's vliegend te laten maken zodat de hele afstand niet meer nodig hebben. Iedereen vrij is om met de helikopter van huis uh, naar werk te gaan. Ja. Weet je, ik denk dat wij met z'n vieren hier uh, beter kunnen praten, dan beter en goedkoper dan de hele gemeenteraad. Dat denk ik ook. Zodat, ik de, uh, ik de, ik praten. En uh, ja. wel voor een kratje bier. Oké, uh, ja? <laughs> oké. Okay, okay. ah, dat kan nog net. Minimaal een krasje bieren, maar dat moet wel uit iets gekruisdvind worden. Welke gemeentelijke taken zou je dan over kunnen nemen? Oh, allesje. En welke zouden ze toestaan, denk je? Geen. Als je de bibliotheek overneemt, of iets. <laughs> ja, dat is ook nog maar steeds. Dan blijven we door doorgaan, de bibliotheek. Ik heb het idee dat niemand meer naar de bibliotheek gaat, voor, uh, als hij iets wil weten. Nou, ik zag laatst wel nog een, een pop-up bibliotheek en die was echt helemaal vol. Met mensen of met boeken? Nee, ook met mensen. Hmm. Dat was in, de, in het winkelcentrum was dat. Nou, een bibliotheek heeft natuurlijk wel gigantische nadelen. Hè? Laten we daar duidelijk en eerlijk over zijn. Dat een bibliotheek ten koste gaat van de hoeveelheid... Uh, Geld die de boekensector wordt verdiend. En ja, goede journalistieke producten, zoals, uh, zoals boeken, uh, kunnen wel heel waardevol zijn voor de samenleving. Dus ik ben er groot voorstander van dat mensen meer geld gaan uitgeven aan boeken. En ook daadwerkelijk de boeken voor hun eigen boekenkast gaan kopen. Ja, ja want anders, als zonder bibliotheek, zouden er, zou er misschien wel honderd exemplaren verkocht zijn. En nou maar eentje die honderd keer uitgeleend is. Dus het is inderdaad een soort dieftal van de schrijver. Ja. Zet, en als... dat is dezelfde redenering die wordt toegepast voor als ik een stukje muziek kopieer, toch? Ja, ja, ja. En als dat nu een, een vrije marktinitiatief zou zijn, dan is het nog tot, tot aan daar. Maar een bibliotheek wordt dan ook nog een keer uh, gesubsidieerd door de overheid. Of in ieder geval ges ja, gesubsidieerd. Dus met andere woorden, het is ook nog oneerlijke concurrentie voor, uh, ja, voor, voor, voor, voor, die, voor die persoon die zijn eigen broek probeert op te houden. Want dat is wat, wat heel veel van die, van die boeken moet, moeten doen. En meeste auteurs, uh, het is geen rijkdom. Het is, het is niet makkelijk om op een Nederlands markt, uh, die, die relatief uh, klein is ten opzichte van bijvoorbeeld de staat gemaakt om hier nu een uh, succesvol schrijver te worden ja. nou, oorspronkelijk was de bibliotheek trouwens wel een uh, particulier initiatief dat mensen met een enorme boekencollectie... en die maakt ze toegankelijk veranderen. Ja, maar het ah. zou goed zijn als het weer, weer wat meer teruggaat... naar die situatie. Dat in ieder geval ja, uh, uh, de mensen die boeken schrijven... dat die weer wat meer in de gelegenheid worden gesteld... Uh, om hun boeken te verkopen... in plaats van dat, uh, ja, dat de overheid allemaal van dit soort uh, uh, marktverstoring veroorzaakt. Ja, we stelten te falen met, met de spoorwegen. Ik bedoel, de spoorwegen waren ooit particulier en winstgevend... Totdat de automobiel kwam en ja, mensen niet meer zo behoefte hadden aan het massavervoer. Want ja, je kon jezelf gewoon... Uh... Vervoeren met je TIVOR. En ja, toen kwamen al die spoorwegen in uh, de problemen en dan werd dat allemaal uh, gered door uh, de staat. En uh, ja, sindsdien zijn de spoorwegen genationaliseerd. Uh, er zijn gewoon nog fossielen die uh, yeah, met belastinggeld in leven worden gehouden. Ja, dus, uh, ik ben het wel mee eens hoor. Laat die, die, die hele bibliotheek gewoon vallen. Uh, en uh, ja, kijk uh, misschien als, als iemand het uh, wil redden, ja prima. Of, als zolang maar van zijn eigen geld is, ja. Het geldt ook voor de spoorwegen. Ja, het is alleen wel jammer dat er ook nog een bepaalde restrictie aan is. Er staat wel onder het kopje geen beperkingen. Maar er staat wel onder uh, commerciële bedrijven zijn uitgesloten ah. van het om de gemeente uit te dagen. Dus die mogen dat niet. Ja, ja, ja. Dus als, hoe kun je anders uh, dingen goedkoper maken. Maar goed. Ja, voor zzp'ers mogen we dan weer wel. alleen als ze de rol van burger aannemen. Wat dat ook mag betekenen. Ze zijn nog geen ambtenaren. Hebben. Ze hebben niet die, die, die, uh, die rechten die ambtenaren hebben. Dus of de ontslagrecht van de ambtenaren. Dus je mag ook geen... Je mag wel een zzp'er in functie beledigen. Maar geen ambtenaar. <laughs> ja, maar ook dat als je helemaal zelfs uh, ambtenaar bent. Dat je dan niet meer te ontslaan bent. Hè? Dat denk ik ook niet, nee ja, goed, uh, we zullen zien, ja. Ik had hier trouwens nog een uh, heel leuk artikeltje over een, uh, een Belgische partij. De Isla Islam heet die gewoon. En uh, ja, ik weet even niet hoe ik daar een bruggetje naartoe moet bouwen... Met, uh, van de Challenge om te naar naar, de <laughs> naar deze uitdagende man. Er is een meneer die denkt dat hij het... Uh, die heeft een idee van hoe het allemaal beter georganiseerd kan worden in Nederland. Of in België. Misschien moeten we hem naar, naar het barneveld sturen. Ja. Ja, hij wil uh, zeg maar, uh, met zijn partij wil hij zeg maar de um, mannen en vrouwen in de bus gescheiden houden. Ja, het is een, um, dit is een, uh, in die zich geen, uh, geen blad voor de mond neemt, die zich niet, uh, niet te veel aantrekt van de, ja, wat je hoort te denken. Hij is niet, niet, hij is niet pragmatisch, zeg maar. Nee, <laughs> nou, maar je kan je voorstellen of afvragen, even vanuit zijn oogpunt punt gekeken uh, of dat of het niet uh, slim is om zo aan de macht te komen. In plaats van je ziet heel vaak dat er zijn van die mensen die gaan heel veel water bij de wijn lopen doen om, om maar geaccepteerd te worden. En libertariërs zijn er eigenlijk ook heel vaak een voorbeeld van. Je ziet het, ja, Rand Paul heeft het natuurlijk ook gedaan. En, en denk nou aan de, hoe heet die, uh, die, die lijsttrekker van de LP in Amerika ook alweer. Uh, uh, Gary Johnson. Nederland. Nederland. Inderdaad, is. Altijd hetzelfde verhaal: laten we flat tags doen, laten we maar. Uh... Maar zeggen dat ja, hij zei dan bijvoorbeeld: Ja, we zijn, we zijn sociaal, zijn we links en fiscaal zijn we conservatief. Zo. Uh, Gary Tilson. Yeah. Ja, mensen zijn het gewoon helemaal zat, al die twee die kasten. Dus uh, een veel extremere uitspraak doet het. Uh, en, en positie doet het gewoon veel beter, denk ik. Uh, and, uh, ja, deze vent die doet dat gewoon. Uh, die zeggen: uh, Partij van Islam wil mannen en vrouwen apart in de bus. Hartstikke <laughs> idee. Even <laughs> niet, niet, niet een compromisje van uh, alleen op woensdag en vrijdag. Vrijdag zo, uh, om, om het accepteerbaar te maken voor de kiezer. Nee, gewoon boom. Hups, okay. geen en dat, uh, dat trekt er meer aandacht. En, en het is duidelijk voor de kiezer waar hij staat. Want anders weet hij ook niet van, ja, het is nu, nu woensdag en vrijdag gescheiden in de bus. Maar ja, wat, wat, wat gaat dat nou in de toekomst naartoe? Misschien wel een dag erbij, misschien wel een dag eraf. Uh, ja. Uh, nee, dat is gewoon een heel helder liet. Ja, Dat kan de LP nog verleren. Lessen dus Robert Valentijn als je luistert. <laughs> of uh, iemand die luistert die Robert Valentijn kent. Kunnen die man niet inhuren voor de permanente, permanente campagne van de, de LP? Als pindokter of zo. Ja. <laughs> Misschien moet de LP gewoon op een poster zetten: van alle drugs en wapens nu lokaal. Ja. Dat is een mooie ja, maar dat was maar ja. binnen de LP was dat ook alweer een discussie hoor. Want daar werd er belasting over gegeven en dat, uh, ja. ja, dat uh, was ook moeite mee. Dan is het niet meer in de zwarte markt. Ja, ze zeiden zoiets eigenlijk van: ja, het is ook weer een voordeel van als het verboden is, dan betaal je geen belasting over. Ja. Maar je betaalt wel voor het risico dat de dealers lopen. Ja, ja dat wel. Ja. Je hebt geen idee of je. Je kunt toch niet met een bonnetje teruggaan van hé, uh, het voelt ik zo heel goed. Ja. ja, maar eigenlijk moet dan het rechtssysteem ook geprivatiseerd worden. Ja, het zijn eindeloze discussies hoor. Ik bedoel, uh, we ja. hebben geloof ik uh, een heel jaar alleen maar over het partijprogramma gediscussieerd en toen kwamen we er, er <lacht> nog niet uit. Uh, hmm. uh, uh. Zouden er ook mensen zijn die uh, deze manier te gematigd vinden? <lacht> Past wel. <lacht> ja, die vinden natuurlijk dat er extreme belasting moet worden gegeven met uh, vijandelsonderzoekers. Ophalen en uh, hmm. te korte broeken of te lange broeken. Uh, uh. Nee, goed, dan gaan we even van uh, partijen slam gaan we naar uh, de dode herdenking toe. Uh, want uh, ja, er was uh, enige ophef ontstaan over een iets te dikke man. Nou ja, er waren mensen die gingen klagen dat ze op televisie mensen zagen die daar in het pak stonden bij de dode herdenking. Herden maar ze passen er helemaal niet in. Ja, zeg maar, het uh, zit iets te strak, zeg maar. Ja. ja. De mensen waren toch een, een paar maatjes gegroeid. Ja goed, dan zo zou je denken van... ...voor hem kunnen ze best een kostuum maken. Of zo'n oude kostuum iets, iets vergroten. Zou ook wel kunnen. Maar het rare is dat deze organisatie... ...dan ook weer wordt uh, aangeklaagd... ...voor discriminatie. Dus net, een net als die kapper uh, en zegt van... ...nee, dat kan niet. Ja, dan uh, ben je iemand die discrimineert. Ik weet niet of daar een woord voor is. Met geen racist, geen seksist. Nee. Een bigot ben je dan misschien. Maar goed. Ja, een, een, een zeiker. ja. ja. Deze mensen zijn blijkbaar uh, volgens een paar mensen niet geschikt voor hun taak. Hey, dat is dan uh, discriminatie. Maar goed, als, als je iets niet kan omdat je daar niet geschikt voor bent, omdat je dik bent. Er is geen discriminatie als je dat uh, niet mag doen, nee, nee. Ja, goed, dan uh, dik zijn, daar kan je nog wat aan doen hoor. Ik bedoel, dat is zomaar discriminatie. Ja, is het. Ik bedoel, uh, aan, aan huidskleur. Uh, ja, goed, Michael Jackson heeft bewezen dat je daar wel wat aan kan doen, maar. <laughs> ja. <laughs> maar goed, de meeste mensen zijn geen miljonair. Die kunnen daar weinig aan doen. Maar het is. Aan te dik zijn, daar kan je in ieder geval wel wat aan doen. Gewoon uh, minder eten. Ja. Of uh, naar Venezuela. Je kan naar Venezuela verhuizen of zo. Mm. En. Ja. Dus ja, dus uh... Ja, maar het, het, het, het hele punt is met... Uh, het, is, het is wel zo. Dus dat, dat, dat, uh, je, hebt, je hebt gewoon een groep mensen die gewoon altijd zeikt. En ja, het, het punt is dat de mensen die, die zich niet als te horen... Ja, die laten zich nooit horen. Het zijn altijd een hele kleine groep mensen... Die gewoon eigenlijk niks te doen heeft met hun leven. En gewoon, ja, gaat zeiken over alles wat ze zien. De mensen die gaan klagen over cowboy en indianen horen ook bij... Ja, ja precies, ja, Zwarte Piet. Ja. ja, het zijn meestal maar heel weinig mensen, hoor. Dus uh, ja, het is... Uh, niet uh, de hele samenleving die zich nou druk maakt over dat er in die dikke man daar bij de bedoden hersendenking staat. Ja. Nee. Vraag me af hoeveel klachten ze binnengekregen hadden. Staat dat er nog bij? Of, uh? Ze kijken een paar mailtjes volgens mij. Moet ik even... Een paar mailtjes. Want ja. ik weet niet hoeveel mensen hebben er gekeken naar de dode herdenking. Ja, het is een van de dode herdenkingen. Want je hebt een op de dam en je hebt die uh, wat deze nu wordt. Een maasvrakte. Ja. Okay. Maar goed, er zijn dus mensen die dus tijdens die twee minuten stilte ja, niet dachten aan al die gevallen soldaten, maar zich de hele tijd liepen te storen. Wow. Al die ene iets te dikke man. Ja, ah, ik zie nu wel. Hij zegt niet hoeveel mensen het zijn die zich daar maar hij zegt wel. We kregen mailtjes van mensen die werden afgeleid door de vrijwilligers met volkspostuur. Wow. Ze vonden het niet mooi staan, zegt voorzitter Vincent Gouw. Oh, ja yeah, yeah, yeah, yeah. Maar goed, hij voegt er nog aan toe. Hij begrijpt de kritiek wel. Zegt u het nou zelf? Het ziet er toch niet uit als, als de knoopjes losschieten, omdat er overal te strak zit. Dus je denkt van, hm, hoe kan ik het nog erger maken? Ja. Het, het is al helemaal niks. Dus daar uh, moet toch een gesprekscheepje bovenop. Ja, ja, maar kennelijk hebben ze geen geld. Hè? Dat, dat is denk ik het voornaamste probleem. Want anders zouden ze inderdaad dat, uh, dat kostuum, uh, ja of een nieuw kostuum, of het kostuum iets uh, aanpassen, zodat uh, de knopjes wel dicht blijven zitten. Nou ja, dat, dat kostuum zal toch wel echt betaald moeten worden. Dus misschien hebben ze daar wel geen geld voor, dat het, een, ja, dat het daar allemaal heel erg armoedig uh, is. Nee, want als je de foto's ziet, dan zie je dat de pakken niet te klein waren, maar uh, hun dikke buiken viel op. En het was niet dat het te krap zat of zo. Ja, ik heb de foto's van de, de scènes uh, hier voor me. Uh, maar hij had het toch voor belasting met de knoopjes. Man. Nee, nee, nee. Het dus, zijn gewoon uh, pakken die aangepast zijn aan een dikke postuur. Maar ja, de buiken vallen gewoon heel erg op. Je ziet een paar mensen rond de krant staan. Met een, uh, waar de buik nogal naar voren pelt. En niet dat het allemaal strak zit of zo. Ze dus hebben gewoon, volgens mij, gewoon netjes de maat opgenomen. En uh, ja, het valt gewoon op dat er een paar dikketjes daar zijn. Bij, uh, ...bij het monument staan. Ja. Maar dan blijft het scenario volgens mij hetzelfde. Dan moeten die mensen moeten gewoon naar de sportschool... ...maar dan kan even niet een sportschoolabonnementje... Uh, nee, je kan ook uit. minder bier drinken natuurlijk. Uh, dat is ook... Uh, <laughs> <laughs> ja. Gewoon, oh, nee, je droog gaat hardlopen... ...maar ja dan nog. Ja goed, het is uh, toch een vrijwilligersorganisatie... Ja, ...dan kan je moeilijke eisen gaan stellen. Mm -hmm. Ja. Ze zijn al blij dat ze mensen krijgen die uh, die willen verschijnen. Ja, goed. Zou zou dat zou dat daar nu impact op hebben dat ze nu niet meer? Om, omdat, omdat het, dat dit gezeur heeft opgeleverd. Die mensen die willen dat waarschijnlijk niet, want die, die, die man, uh, ja die dikke man, die zal ongetwijfeld ook weer vrienden hebben. Uh, dat, dat, dat ze straks onvoldoende vrijwilligers kunnen krijgen. Nou, ik weet het niet. Je kunt er natuurlijk wel ontzettend veel genoeg mee krijgen. Ik denk dat de vrijwilligers uiteindelijk uh, uitsterven. Uiteindelijk vergrijst dat gewoon. Er mm -hmm. zijn steeds minder mensen die, die iets met de Tweede Wereldoorlog hebben. Ja, gelukkig. Ik, ja, als, we, als we het nog steeds zouden hebben, dan zou die soort geduurd. En ja, als mensen het vergeten, dan. Uh... Dan is dat op zich een goed teken. Het is mooi dat er, dat er nu al generaties zijn. die tenminste ja, wat Nederland betreft. geen oorlog hebben meegemaakt. En hoezeer dat er uh, grappenmakers zijn. die, dat, uh, die niets li liever hebben dan dat het terugkomt. want meer geld voor defensie. Maar uh, ja, nee. Wat dat betreft heel positief. Ja, uh, uh, hoe zou dit probleem opgelost worden. in een libertarische samenleving? Is het een probleem? Ja, voor, voor, voor een paar mensen wel natuurlijk. Die kunnen dan naar de concurrent gaan waar de mensen niet. Zo dicht zijn. Ja, ja, precies. <lacht> zo'n herdenking daar commercieel wordt uitgebuit. <lacht> Dat op ieder van de overal zijn sponsor staat. Uh, deze krant is mede mogelijk gemaakt door. <lacht> op zo'n dikke buik heb je natuurlijk wel redelijk veel reclame gebruikt. <lacht> <laughs> maar niet alles hoeft commercieel te zijn in een, uh, in een, in een, in een vrije samenleving. Ja, natuurlijk. Ik denk dat uh, ze altijd wel behoefte zijn om iets te herdenken. Ik <laughs> ja, ik vind, ik vind uh, ze, houden, ze houden het een beetje in stand. Maar dan heb je bijvoorbeeld 5 mei, dat is die bevrijdingsdag. Die is alleen voor de ambtenaren een vrije dag. En voor, ja, voor mensen in de private sector maar één keer per vijf jaar. Dus we hebben ook niet echt een nationale feestdag na die, hè, de, de, de bevrijdingsdag. Dus wat dat betreft wordt ook niet enorm veel waarde gehecht door de samenleving. In ja. ja, maar goed, er zijn wel mensen die die, die, die die dingen hebben meegemaakt en die willen dat een plekje geven. Dus, op zich, voor uh, verwerking, daar is natuurlijk wel altijd wel een uh, bepaalde behoefte. Mm -hmm. Dus uh, ook hoe, hoe uh, libertarische samenleving ook is. er er altijd wel mensen zijn die daar uh, die met dingen rondlopen en zo en die dat een plekje willen geven, weet je wel. Dus ja. ja, ik denk dat het altijd blijft bestaan En het is natuurlijk ook wel goed om er eens ja een keer weer stil te staan wat, wat er allemaal gebeurt. Uh... Gebeurd is. Maar ja, aan de andere kant, kijk, als, als, als dit het gevolg is en dat er inderdaad iemand bij staat die alleen maar met uh, ja, de, de, de dikke buik van, van, van zo iemand bezig is. Dat zegt ook wel eigenlijk wel iets over dat uh, misschien mensen zoiets hebben van nou, laten we nou gewoon even ermee stoppen of zo. Ik ben alleen nog maar bezig met die dikke buik van die man. <lacht> Ik kan helemaal niet meer aan de huis steken door die dikke buik. <lacht> Ja, ik, ik, denk, ik denk inderdaad dat, dat je dan uh, ja, dat, dat, dat, dat dat dermate dodelijk is voor die, voor die dodenherdenking. Dat, dat, dat, dat, dat je dit soort dingen krijgt. Ja, ik, ik denk dat je er dan beter kunt, mee, mee, mee kunt stoppen. Want je beledigt in principe die uh, oorlogsslachtoffers door hierover na te denken. Ja, ja, ja. Nee, goed. Ja. maar volgens mij zo nog wel een beetje aan het einde. Van de uitzending gekomen uh, lijkt me, ja. Ja, ik wel in ieder geval. Ja, nou goed. Nee, dan wil ik in ieder geval uh, de luisteraars bedanken uh, voor het luisteren naar deze uitzending en jullie uiteraard uh, dank voor het meedoen uh, aan deze uitzending. En uh, ja, volgende week zijn we er uh, waarschijnlijk uh, weer. En uh, ik wens iedereen een vrolijk en vooral heel erg vrije week toe. Ja, een hele vrije week. inderdaad. Ja, is een idee. Okay, okay. Uh, dat is een idee.